Het is 6 minuten voor 9, hier is Hilversum 2, de KRO. Nederland is een land van quizzen. De televisie staat er tamelijk bol van. Lekkere prijzen, quiztochtstrooiende quizmasters, glitter, mooie dames ingehuurd voor infantiele werkzaamheden als het omdraaien van bordjes die de stand aangeven of het geldbedrag dat door de diverse kandidaten verdiend wordt. Oogenschijnlijk lijkt alles pijs en vreeg en een en al geluk. Zelfs de verliezers nemen afscheid uit de eerste ronde met een glimlach op hun gelaat... ...die zoiets uitdrukt als... ...och, het is maar een spelletje. Maar ondertussen. De goede waarnemer ziet aan het licht snuivende neuzen... ...de nerveuze handgebaren, de hoog opgetrokken wenkbrauwen... ...grijpgrage handen en inhalige blikken. De pure hebzucht en competitiedrift. Eigenlijk een heel treurige zaak, zo'n quiz. In spektakel, waarnaar u gaat luisteren tot tien voor half elf, ook een quiz, in stereo. Opgesteld door Sylvia Hofman. Met zeer bijzondere spelregels, zeer spannend en zeer menselijk. En prachtige prijzen. Luistert u naar Dit is uw kans. Met medewerking van Joop van den Donk, Bert Dijkstra, Betty Kapsenberg, Maria Lindes, Joke Rijtsma, Dick Schreffer, Vesia Rone, Theo Stokking, Hans Veerman en Olaf Vijnans. Vertaling Louis Povel regie Leon Pozel. Dit is uw kans van Sylvia Hofman. Goedenavond, luisteraars. Hallo beste vrienden, vijanden en iedereen die dat wil worden in de toekomst. Dit is een spel dat is verteld en bijzonder belangrijk bij dit spel is dat alle deelnemers zich vrijwillig hebben opgegeven. En ze mogen niet vervangen worden, dat is ook heel belangrijk om te weten. En van de regels van het spel zijn ze tot in alle details op de hoogte gebracht. Echt waar, dat hebben we gedaan. Ze spelen hier dus, om het zomaar eens te noemen, voor eigen risico. En waar is weer eens de mogelijkheid van beroep op de beslissing? Die is er natuurlijk niet. <laughs> oog om oog, tand om tand is weliswaar de ondertitel van onze uitzending, maar ik moet u teleurstellen. Dit is alleen maar symbolisch bedoeld. No sir, no horror show tonight. Hier zou alleen de eer een druppeltje bloed kunnen verliezen. Het gaat allemaal zonder vangnet en wel met een dubbele bodem. Nou, de velden trekken twee gezinnen: een papi, een mammy en een kindje. Wij werken alleen maar met kinderen die al de grote tafels van vermenigvuldiging onder de knie hebben en zelfstandig voor zichzelf dus kunnen beslissen. Bij de respectieve families aan de zogeheten huiselijke haard bevinden zich microfoons, reportagewagens, kabels en een heleboel meer van dat spul. En hier bij ons in de studio probeer ik als spelleider overtuigend te doen. Dat lukt uh, dokter Van Helden, die hier als uh, psycholoog voorzitter is van de jury, gewoon spelenderwijs. Goedenavond, dokter Van Helden. Uh, goedenavond, minister. En een goedenavond, meneer Bening. U bent uh, socioloog hier in de jury. Zo zou je het kunnen noemen, minister. En last but not least, de vrouw van de straat. Wij maken van u de stem van het volk, mevrouw Koning. Oké, okay, ik heet u ook van harte welkom. Goedenavond. Uh, uh, uh, uh. En dan hebben we hier in de studio nog een geweldig publiek, u hoort het zo. En dan beginnen we nu inderdaad echt. Ik zeg, dit is uw kans. We beginnen maar meteen Bergen-op-Zoom op te roepen, want daar zit één partij. Hallo Bergen-op-Zoom, voorlopig buiten mededinging, gewoon goedenavond zeggen dus. Meneer Dirks. Oh, uh, goedenavond, uh, meneer Stevin. En de luisteraars en de jury. Wat, is, wat zeg je nou? Wat, is, wat... wat hoor ik daar? Zenuwtjes? Uh, nee, nee, mijn vrouw wou uh, u alleen maar... Nou, niet alleen u goeiendag oh, ja. zeggen, meneer Stevin, maar alle anderen die luisteren. Hey. De jury, het publiek uh, en ook onze buren en ja. vrienden. We hopen dat ze voor ons duimen. Ja, en, en wie zit er nog meer bij de Dirksens? Uh, Francine. Uh, nou, is jouw beurt Francine. Oh ja, moet ook wat zeggen. Ja, in die goede oude stoomradio komt alleen dat over wat gesproken wordt. Dus, Francine, waar ben je? Goedenavond. Uitstekend gedaan, Francine. Het was wel niet veelzeggend, maar ja, toch veelbelovend. Zo, en mag ik dan nu de familie Roeders in Enschede in de startblokken roepen? Een ogenblikje. Uh, uh, ja, uh, minister Wyn, alles is oké okay hier, hoor. Goedenavond allemaal. Ook uh, de groeten aan de buren en uh, aan iedereen die naar ons luistert. En vooral aan mijn collega's van de Haardenfabriek. En uh, ja, is uh, mevrouw Roeders ook uh, aan de start verschenen? <laughs> uh, ja, ja, zeker. Goedenavond. Uh, wat is er aan de hand? Uh, we, we zijn blij dat we gekozen zijn en we denken dat... Uh... En, en Luc, de stamhouder, is die er ook? Kom nou, zeg nou eens wat. Och, ik geloof dat die jongen niet helemaal in orde is. Laat hem maar even. Nou, dat begint al goed. Dat is een... Prachtige start, maar geen paniek. Plankenkoord is natuurlijk toegestaan. Mag hij even naar achteren? Natuurlijk, mevrouw Roeders. Nou. Zonder meer, maar ja. let er wel op. Het huis mag je niet uit. Dat zou deserteren zijn. Onze deelnemers kennen de spelregels, maar voor de luisteraars thuis, aan de luidspreker, moet ik het nog even verduidelijken. Het gaat erom wie van onze twee gezinnen het gezin van de tegenstander zo ver demoraliseert dat er één het huis verlaat uh, die heeft natuurlijk een punt gescoord. Nou, uh, twee families dus. De een kent de ander niet. Ze strijden om de sympathie en de hoogachting van het studiopubliek. Nou, het gaat erom welk gezin is het aardigste, het cleverste, het voorbeeldigste, welk gezin is de beste buur, de vriend, collega, werknemer. Nou, aangezien iedereen zich zo goed mogelijk zal moeten voordoen, moet de tegenstander proberen de ander vallen te zetten. Wie geen kuil graaft voor de ander, valt er zelf in. We <lacht> spelen hier, om het zomaar eens te noemen, de dagelijks plaatsvindende strijd om het bestaan. De winnaar van het spel krijgt een startpremie van 5000 gulden, plus een gesprek met een vooraanstaande figuur die wij, die onderaan staan, anders nooit kunnen benaderen. Iemand die de macht heeft om onze winnaar van vanavond een stukje verder te helpen, hem een eenmalige kans te geven. Onze spelers hebben van tevoren mogen zeggen welke man ze, als ze winnen, kiezen om ze verder te helpen. Meneer Roederswens was een onderhoud met een van de leidinggevende heren uit de auto-importbranche. Hmm. Nou, en zo heet ik dan hier welkom een directielid van een bekende firma. Uh, dat is dokter Anders van der Waal. Hartelijk welkom. En verder heet ik welkom een gesprekspartner van de heer Dirks. En dat is de programmaleider televisie van onze eigenste omroep. Maar nou nog iets over de zin van dit spel. Dit is geen praatshow in de gewone zin van het woord. Hier geen vooraanstaande figuren met problemen van vooraanstaande figuren, nee. We hebben hier te maken met normale, heel gewone mensen. We kunnen allemaal iets van die uh, problemen die ze hebben herkennen. En misschien kunnen we ervan leren, misschien zelfs daardoor veranderen. Het lot heeft de heer Roeders aangewezen. En hij moet nou maar als eerste een paar woorden over zichzelf gaan zeggen. Meneer uh, Roeders. Uh, ja, meneer Ja. <kwijnt> Ja, uh, veel valt er eigenlijk niet te zeggen. Ik ben uh, 49 jaar. Ik ben uh, 1,75 meter lang. Ik train het jeugdelftal van WFCA, dus uh, ik ben nog in topvorm. <laughs> en uh, aan het eind van de oorlog was ik 16. En toen had ik het liefst willen studeren, maar ik werd uh, automonteur. Ik heb later mijn eigen taxibedrijf gehad. Ik heb een uh, eigen taxi gehad. En eh, toen eh, ben ik omgeschoten. Maar, maar ja, eh, vrijheid en eh, onafhankelijkheid van een eigen bedrijf, ja, dat is natuurlijk wel veel fijner. Hè? En nou zou, ik, nou zou ik graag nog eens opnieuw beginnen. Iets eh, opbouwen in de autohandel. En als dat mogelijk zou zijn, dan... Eh, ik ben nu technisch tekenaar. Nou ja, er is niks op tegen hoor, maar eh, als je eenmaal zelfstandig bent geweest, dan eh, mis je de vrijheid. Hè? Oh, ik, ik, ik heb wel wat bereikt. We hebben een uh, eigen huis, een tuin. Mijn vrouw is thuis en mijn zoon zit op het atheneum. Maar, maar ik, ik denk toch dat ik meer zou kunnen bereiken als ik vrij man uh, zou zijn geweest. Ja, dank u wel, uh, meneer Roeders. We gaan gauw overschakelen naar Bergen op Zoom. Daar zit uh, meneer ja. Dirks. Ja, nou, um, aangezien u me allemaal alleen maar kunt horen en niet kunt zien. Uh, eerst iets over mijn uiterlijk. Ik ben een van die lui die hun maagklachten en verdere tekenen van hun ouder worden verbergen achter een volle baard. Dat is ook absoluut noodzakelijk omdat ik te oud ben voor mijn tegenwoordige broodwinning. Ik ben schrijver van reclameteksten en bijna 50, als ik deze job wil houden, een onvergevelijke handicap. Maar eh, reclame wil ik eigenlijk niet zijn en ook niet blijven. Wie dagelijks ideeën uit zijn duim moet zuigen verliest het fijne gevoel voor andere belangrijkere dingen. En kijk, belangrijk voor mij is dan ook echte, laten we zeggen, Sokratische mannelijkheid. Een, een zin voor het kosmische geheel en geest, in plaats van voortdurend alleen maar handig te moeten zijn. Garcia Lorca heeft dus gezegd, proza is werkelijkheid, maar poëzie is waarheid. En in deze werkelijkheid uit beton probeer ik daar, waar ik heel eigenlijk, ik ben het gedicht, uh, twee regels die meer kunnen uitdrukken dan een hele roman, die een gelijkgestemde geest tot klinken kunnen brengen. Uh, ik schrijf gedichten en drama's en daarin zie ik eigenlijk mijn eigenlijke taak. En ik zou gelijk de dichters herkennen. Ik, ik zou ze kunnen inspireren, vormen. Ze zijn dan behoedzaam. Uh, uh, als, als televisiedramaturg uh, zou ik uh, misschien nieuwe, minder bureaucratische wegen inslaan. Uh, maar ja, uh, eerst moet het spel worden gewonnen. Hè. En daarmee vraag ik me toch wel af uh, of het een beslissing van het lot was dat voor mij de heer uh, Roeders als tegenstander, uh, tegenspeler dan uh, werd uitverkoren. Nou meneer Dirks, als u dat dan behalve uh aan u zelf, ook nog aan mij vraagt, dan luidt het antwoord nee. Uh, we hebben dat hier zo beslist. Ja, ik nou, nou, dacht alleen maar dat een, een taxichauffeur en ik... Uh, nou, uh, kijk, het is niet de bedoeling dat het denigrerend klinkt, hoor. Of uh, <laughs> ben ik soms als een soort Don Quixote geëngageerd? <laughs> nou, geëngageerd bent u uitsluitend door en, en voor uw familie. Je speelt ja. u geheel zonder verplichting mee, vrijblijvend en ja. trouwens hoe en als wat u maar wilt. Als ik nou uh, mevrouw Hoeders eens horen mag... Uh, ja, ja, ja. Ik ben er nou helemaal uit door die jongen. Zeg nou alleen maar hoe je heet. Oh ja, ja. Liesbeth Roeders, geboren hm? Walter. Ik uh, ben 45 hm? en ik ben tot verkoopster opgeleid. En, hm? Nog meer, uh, mevrouw Roeders? Nou. Nou, als u niet wil, is dat uh, toegestaan, hoor. Ik dat zo dan, dan gaan we maar uh, verder ja, met mevrouw Dirks. Ja. Het is werkelijk een gek gevoel als ineens de hele wereld naar je luistert. Nou, mevrouw Dirk, het is de, de halve wereld maar, hoor. Oh, okay. ik zal het ook niet te lang maken. Ik ben blond. Ik ben jammer genoeg veel ouder dan ik op het eerste en het tweede gezicht lijk. Ik ben erg graag opgewekt. Ik heb graag mensen om me heen. Ja, mensen, wel te verstaan. Geen personen. En verder... Tja, ik, ik, ik had graag medicijnen willen studeren. Dat was echt iets voor mij geweest, echt... Maar ja, wat niet gaat, gaat niet, hè. In onze kring heb je als meisje niets praktisch geleerd. Mijn vader was gemeentesecretaris. Ik had drie broers. Die studeerden en het was voor mij verstandig om te trouwen. Vandaag de dag werk ik bij een arts. Een vriend van de familie. Ja, het is dus niet zo dat ik alleen maar een klein radertje ben, nietwaar? Ja, hij Raad pleegt me zelfs vaak... Praat met mij over bepaalde problemen, omdat ik vermoedelijk een vrij goede kijk op sommige patiënten heb. Ja, maar ik, uh, ik wil me hier niet uh, in de hoogte steken hoor. Daar, daar houdt mijn dochter helemaal niet van, hè, Fransiertje? <laughs> ja, eh, kinderen voelen hun ouders tegenwoordig strenger op dan vroeger. <laughs> Ja, over die kinderen hebben we het nog helemaal niet gehad, die lieve kinderen. Die zijn toch heus wel aanwezig. Hallo, Luc. Luc. Luc Roeders junior. Is, is die nog altijd uitgeflipt? Uh, well, well, meneer Stevin, uh, uh, Dat wil ik hier niet horen, hoor. Uitgeflipt. Mijn zoon heeft niks met hash te maken of zo. Dat is een hele gezonde jongen. waar zit hij nou, nou toch? Hij moet er nou toch eens bij komen, Dat kan ook niet helpen. Precies, dat is ons harte wens. Wat zegt de jury van deze lange afwezigheid? Dokter Van Helden. Uh, wel, uh, het gaat hier, denk ik... Uh, om een voor de jeugd heel normaal gedrag, quasi revolte tegen de spelletjes van de ouders. Ja, als ik er even tussen mag komen, revoltes die komen bij mij hier in huis niet voor. Een ogenblikje meneer Roeders, we, we laten eerst de jury even uitpraten. Bij het woord revolte komen er wellicht wat op de spits gedreven associaties naar ja, voren. Het gaat hier misschien ook om een stukje angst die men heden ten trouwens overal bij de jeugd kan aantreffen. Ons spel, dit spel, immers vertegenwoordigt een gecomprimeerde vorm van de normale strijd in de maatschappij, waartegen de jonge mens zich instinctief... Te weersteld, heel juist, maar kort ja, en goed, beste jury. Luc is niet op tijd aan de start. Uh, punt of geen punt, daar gaat het hier om. Eén ja. uh, punt? Uh, punt? Zie je nou ja. Een punt voor de familie Dirks, die hier voltallig aanwezig is... ...en daarmee is de score meteen 1-0. Ik hoop tenminste dat Francine Dirks echt bij de hand is. Ja, ja, ja, ze is hier. Uh, hallo, Francine. Laat eens iets zelf van je horen, een teken van leven. Ja, ik, ik ben er. Ik dus wist, ik heb zo het gevoel. Rima. <laughs> Francine. Ja, minister Wien, um, als ik nog even wat zeggen mag. Kijk... Zoons, die zijn gewoon anders dan dochters. Hè. Maar bij anderen mag ik ze zelfs zeggen graag. Meisjes hebben leukere details. <laughs> ja, maar, maar jongens, die hebben een uh, eigen willetje, hè, een eigen kopie. ...die onderwerpen zich niet zo makkelijk. Maar uh, dat mag je dagen toch nog niet als een manco beschouwen? Ik zie dat niet als onderwerping, als ik hier meedoe. Mijn ouders hebben het me gevraagd en het doet ze gewoon een plezier. Ja, maar, maar leuk vindt u het niet, hè? Nou, dat weet ik nog niet. Uh, het is heel goed, hoor. Je hoort de kant van je ouders te kiezen. Ook als het niet leuk is. Tenslotte worden de kinderen tegenwoordig van voren en eh, van achter in de watten gelegd. Die, die, die, die luk moet nou toch Meneer eens gaan doen draven. Ja. Een beetje vlug. Meneer Roeders. Ja, ja. Als het u gerust stelt, zo vreselijk materialistisch denken zelfs meisjes niet. Ik zit niet meer op school en ik werk al vanaf mijn zestiende als stereotypiste. Ja, ja. En ik krijg van mijn ouders niks. Nou, dan, dan, ja, dan nou toch hier naartoe. toe. Toen nou. Ja, ja, uh, ja absoluut. Uh, jufvrouw uh, Derks. Um, als ik het uh, dus goed begrepen heb van Francine, hè, ik zal maar Francine zeggen, hè, dan uh, doe jij je ouders een plezier. Hoewel je geen enkel voordeel van zegt. Nee, neem die Nee. Die nee, rode is zo... Nee, meneer, meneer, ja. zo helemaal uit de context gehaald. Dan kun je die dingen toch niet beoordelen. <macht> onze dochter dat heeft is... op haar eigen verzoek voor ja. alles bedankt. En is op zichzelf gaan wonen. Oh, viel het thuis de... niet. En daarmee staat het in. <macht> ja, ja, ja, ja. Dit is uw kans al op. Ja, ja. Eens, één ja. eens... ja, Hoezo? Nou, dat is gezet. Ja. Ja. Dat is goed recht. We hebben ons kind gewoon tot zelfstandigheid opgevoed. En dat ze desondanks toch met dit spel meedoet. Bewijst toch juist hoezeer we ja. als ja. familie ja. aan elkaar behandelen. Het maakt onze familie toch niet meer minder sympathiek of minder uh, bemiddelswaardig, om het zo maar te noemen. Zeer bemiddelijk, dat bent u, meneer Dirks, en dat blijft u ook. Maar u heeft in de plaats van uw dochter geantwoord nou, en ja, u kent de spelregels. Ja, wel. De spelregel nummer één, niemand mag voor een ander lid van zijn gezin antwoorden. Ja. En om te voorkomen dat onze luisteraars verder in het duister tasten, want ik heb tot uh, dusver verzuimd, o oh, jee, oh jee, wat, uh, wat is dat dan weer voor een slordigheid. Nou, ik kan alleen maar zeggen, betrouwbaarheid kan ook daaruit bestaan dat iemand je altijd in de steek laat. Ik maak het even in orde. De stand is intussen 1-1. En uh, nu voor u, waarde luisteraars, vlug even nog de spelregels dan. Regel nummer 1 is: de families kunnen punten winnen. Nou, dat kan ten eerste door voorbeeldig familiegedrag. En verder ten tweede voor strijdbare inzet in onze praatwedstrijd. En ten derde voor slimme conclusies, vlug, uh, plus vlug schakelen. Nou, de familieleden mogen onder elkaar afspraken maken, elkaar steunen, aanmoedigen, een aantal andere dingen... ...maar voor een familielid dat rechtstreeks wordt aangesproken mag geen ander antwoorden. Ook al het hinderen van degene die direct wordt aangesproken betekent een punt voor de tegenstander. Verlaten van het slagveld, dat heeft u al meegemaakt, dat geldt als gebrek aan strijdbare inzet en als vergrijp tegen de familiezin. Het betekent dus een punt voor de andere partij. En dan spelregel nummer twee, men moet altijd waarheidsgetrouw antwoorden. Dat betekent natuurlijk dat een jokpartijtje, dat niet als zodanig wordt herkend, ook als waarheid geldt. Het gaat bij ons al net zo als in het gewone leven. De jury kent de punten toe, maar het studiopubliek kan meebeslissen door applaus of misplaus. Oeh, wat door ons elektronisch wordt gemeten. Tja, dan hebben we nog het gele signaal, dat de jury in werking kan stellen. Dit signaal hebben we in twee gradaties. Eén, als het ware van Mozart, teer en liefelijk, zachte waarschuwing aan de kandidaten, de grenzen van de goede smaak niet te overschrijden. En het tweede, een afgrijzelijk weerzinwekkende toon, je zult die straks wel te horen krijgen, nou, die laten we horen als er iemand grondig achter de rode lijn verdwaalt. En dit volle, harde, gele signaal, dat betekent het verlies van een punt. Zo, nou, dat was het zo'n beetje. Compleet, hoop ik. De score is intussen 1-1, maar nu moet ik intussen toch wel even weten of Luc uh, er is. Ja hoor, meneer Steven, die is er. Nou, dat is jouw beurt. Ja. Doe nou. Nou, zeg nou wat je zeggen wou. Eh, uh, ja, hallo, ik, uh, ik wou even om excuus vragen. Ik uh, voelde me niet zo goed. En waarom niet? Mogen we weten waarom niet? Ja, mevrouw Dirks, die vraag is oké. Okay. Ja, uh, waarom voelde ja, je je niet zo goed, Luc? Op zoiets kun je toch geen antwoord geven? Weet u altijd waarom u zich beroerd voelt? Meestal wel. Uh, en dat is juist uh, één punt uh, voor de familie uh, Dirks. Uh, ja, niet oh, omdat mevrouw Dirks oh, meestal oh, weet waarom ze zich niet uh, lekker voelt... ...maar omdat meneer Roeders voor zijn stamhouder geantwoord heeft. Ja. Jammer, jammer, jammer, jammer. Maar misschien kunnen we eindelijk Luc nu eens over dit onderwerp aan het woord krijgen. Hallo, Luc. Eh... Uh, ik was gewoon niet lekker. Ja, maar eh, eerst zou ik nog even juffrouw Francine willen horen. Die werd eh, trouwens op precies dezelfde manier onderbroken. Ik zou wel eens van haar willen horen of het haar thuis niet bevallen is... ...omdat ze weggegaan is. Nee, eigenlijk wel. Nou, dan eh, was ik in uw plaats maar gebleven en naar school gegaan. Hè, net als mijn zoon. Nou, dat lukt nou eenmaal niet iedereen. Nou, ja, kom nou. Je lijkt me toch bepaald niet dom, hè. ...en dan zijn er toch ook nog bijlessen? <laughs> maar ja, dat kost natuurlijk geld, hè. En uh, daar moet je nou eenmaal wat voor over hebben. Uw vader had dan net zoals ik in de zak moeten tasten. Of uh, was dat soms te veel voor hem? Ze wou zelf niet. Niet iedereen wil naar de middelbare school. Sommige mensen willen zelfstandig. Het is toch zeker geen manko nee maar wel voor moeder Dierks die weer geantwoord heeft Nee, meneer, niet ik... ja, ja, ja, ja. Maar het is 2-2 uh, en het thema is daarmee wel afgedaan bevredigend uh, meneer roeders uh, nou nou nee nee nee eigenlijk niet nee nee ik, ik wil nog steeds van francine weten of het soms voor haar vader te veel was om iets voor zijn dochter te doen uh, voor de toekomst bedoel ik eh? nou een mens toch echt wel de middelbare school nodig heeft niet waar nou francine die vraag is voor jou wat uh... Was het voor jou, voor je vader, te veel? Mijn vader is dood. Nee, nee, nee, nee, Francine. Dat is nou zuiver een opstandige reactie van je. Ze is, ze, ze is helemaal door mijn man geaccepteerd. Ja, ja. Ze, ze is er nooit enig verschil gemaakt. Uh, uh. Uh, haar eigen vader had haar ook niet kunnen dwingen naar de middelbare school te gaan. Uh, uh, mijn eerste man was trouwens uh, toch wat cool tegenover haar. Uh, uh. Oh. Ik wilde alleen maar weten waarom Francine niet naar de middelbare school gegaan is. Terwijl je tegenwoordig toch overal diploma's voor nodig hebt. Oké, okay, maar ik had er geen zin. Ik kan geld verdienen voor de buit. Oké? Okay? Mm, nou ja, ja. 2-2. Het blijft 2-2 intussen voor onze beide families. En op dit punt moet ik nog iets aanvullen. Als uw strijd onbeslist blijft, dan krijgt iedere deelnemer 300 gulden. 900 gulden per gezin, dus niet slecht, maar het zijn natuurlijk geen 5000 gulden. Vooral krijgt dan natuurlijk geen van beiden zijn grote kans. Tja, en daar zitten ze nou hier bij ons in de studio, die twee heren over leven en brood die je gewoon nog niet te pakken krijgt. Ze wachten erop dat er hier eentje het grote rennen zal winnen. Wachten op de vader die de nieuwe kans zal krijgen. Mijn heren, roeders en dirks, u was toch al zo lekker aan de gang? Er zijn toch hier en daar nog wel een paar tere puntjes te vinden. <kwijnt> Mijne heren, uw houding komt helemaal niet overeen met de werkelijkheid. Veronderstelt u nou eens dat u allebei bij dezelfde zaak werkt... en vecht om een betere positie die vakant wordt? Dan houdt u toch zeker ook niet uw mond. Dan gebruikt u uh, toch wel wat taal. Dan gebeurt er toch wat. Dan hebt u toch geen consideratie met elkaar. Nou, dat hangt er van af. De twee machtige heren zitten hier. Wat denkt u dat die willen beleven aan een kandidaat? Uh, hè, die ze straks vooruit moeten helpen. Dynamiek willen ze beleven. Eh, ik bedoel alleen maar hè, dat er nog zoiets bestaat als collegialiteit. Ja, waar? zekere dan. menselijkheid moet er toch zijn. En ook uh, respect voor de ander. Uh -huh. Dat zullen die, die, die, die, die twee machtige heren toch niet in het trekken? Ja, ja dat, dat vind ik ook, ja. Nou, oké. Okay. De een bemint de ander en is zijn eigen naaste. Maar ik zeg u, het gaat hier om meer dan een wasmachine of een kleurentelevisie. Het gaat hier om de kans op een nieuw leven. Nou, onze zendtijd is natuurlijk wel beperkt. hè. Het heeft zijn grenzen. Begint u nou alstublieft wat als u binnen wilt? Vouw aan, meneer Dirks. Hé. Hey. Nou, u bent hier tenslotte degene die groep van de tongriem is gesneden. Oh, wil dat soms zeggen dat ik niet van de tongriem gesneden ben? Beste mensen, wij hebben er opzettelijk van afgezien te vragen waar de Utrechtse dom staat en wie van ons Schijsbrecht geschreven heeft. Uh, dit is toch geen alles of anders of uh, alles of niets of, of weet ik veel wat. Een toeristische show met wat, wie dat weet die kan het zeggen. Dit is een kwestie van kiezen of delen voor mannen die om een kans willen vechten en kunnen vechten. U bent de uitverkorene, maar... U moet natuurlijk wel wat laten horen. Ja, en, en daarom wou ik maar zeggen dat dat uh, met die tongreen toch wel een hele aantijging was. Ook al schrijft iemand dan geen reclame teksten, da daarom kan hij toch als zelfstandig zaken, maar wat mij betreft beslist wel zeer zakelijk en, en, en misschien wel beter gefundeerd, uh, hè, meneer Dirks? Oh, nou, natuurlijk, meneer nou, hoor. Uh, ja, daar, daar hoeft hij nou echt niet bij te gaan zitten grijnzen, hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, ik bedoel dat volmaakt ernstig. Ja, dat goed. Was... Ik weet toch zeker dat hij grijnt? Nou, ja. Ja, en nou, uh, nou nog eens heel even onder elkaar <laughs> Nou ja, onder elkaar ze hebben bij deze uitzending nog echt helemaal geen succes. Ja. Dat, dat, dat van er straks, hè, dat, dat vond ik ook niet juist. ...toen dat gezegd werd als, alsof een taxichauffeur minder meneer, is dan een dichter of Meneer Roeders, ik heb er uitdrukkelijk op gewezen dat dat niet denigrerend bedoeld was. Ja, nou dat is dan net hetzelfde als dat ik zou zeggen... ...met een gastarbeidersgezin wil ik niet in één huis wonen. Nee. Ja, maar dat is dan niet denigrerend nee, bedoeld. Nee, mee. Nee, nee, nee. Nou, meneer, nou voor mij is dat, meneer, meneer Roeders, is dat precies hetzelfde, meneer, Roeders, meneer u veronderstelt bij mij vooroordelen, hè? Oh, ieder mens heeft vooroordelen. Ja, juist. Ja, ja ik, ik, ik heb ook maar vooroordelen in veel dingen. He? En dan denkt u misschien omdat u op een, op een betere school bent geweest? Ja, dat, dat, dat u ook beter bent? Nee. Nou, nou misschien kunt u dan beter denken of beter praten? Oh ja, beter, en alles, maar... ja, nou ja, beter praten misschien wel, hè? maar uh, verder ook niks. U was toch een dichter en een woordmens? Nou, dan moet u helemaal de dingen zeggen zoals u ze bedoelt. He? Dat je ze niet verkeerd kan uitleggen. Mm -hmm. ah? mm -hmm. ja, hey. ja! Ja! Yeah. Yeah. Ja! Yeah. Perfect. Yeah. <laughs> Deze kritische opmerking van de heer Roeders. één punt voor hem. En de stand is dan meteen 3-2 voor de Roeders. Meneer dat begrijp ik niet. Ja, een beslissing van het publiek. Onze phone inrichting is onomkoopbaar. Dat hebben we getest. En u, meneer Dirks, u moet rekening houden met het publiek. Ja, ik had toch wat in de naam staan wat Don shots verklaard. Ja, dat is uw zaak. Het publiek heeft alles gehoord en heeft voor meneer Roeders geapplaudiseerd. Zo is dat. Nu maar een woordje van de jury. Ja, ja, ja, ja, ja meneer Wynn. Volgens onze mening is hmm. dit punt absoluut juist. Mm. In de strijd om het bestaan moet men toch immers ook met zekere imponderabilia leven. Dank u. En onze psycholoog, dokter Van Helden? Volkomen, maar dan ook volkomen duidelijk. In een bedrijf beslist zonder meer de baas. Maar de mening van de werknemers komt bij hem toch ook als een beslissingvormend element over. <tie <tie <tie ja, ja. <tie ja dat is zo is het precies. En daarom, meneer Dirks, krijgt u een raad van me. Richt u zich altijd naar de houding van de meerderheid. Ook als het u niet zo lekker zit, meteen omschakelen. <laughs> Karakteroverwind. overwint. En uh, als ik nog iets zou mogen zeggen, die hè. Het spijt me, meneer Roeders, dat onderwerp is nou wel afgedaan. U heeft uw punt. Ja, ja mag ik dan iets vragen? Ja, is dit hij is onversticht. Mag dat ik dan toch even iets vragen? Dat ik heb geeft helemaal niets. Van Van niet. Meningsverschillen bij de familie Dirks? <laughs> Wat nee, denkt u wel? Nou, nee, ik vraag dus... Uh, <kussen> meneer Roeders? Ja, waarom, ja u, meneer Dirks? Waarom doet u aan dit spel mee? Waarom? Ja. Nou, eh... Uh, om de lol van het plezier natuurlijk. Nee, u weet dat u, dat, dat, dat u alle vragen naar waarheid moet beantwoorden. Dat spreekt voor mij vanzelf. Naar waarheid is voor mij misschien hetzelfde als voor u van de tongriem gesneden. Hey. Ja, ja, ja. Daar is voor de eerste keer het kleine misplausje. Het is maar een klein boerroepje van het publiek. Doorzagen op één punt maakt nou eenmaal geen goede indruk. Maar u boft, meneer Roeders, er werd niet hard genoeg geboekt moet nog een beetje leren hier, maar het is wel oppassen geblazen, ja, goed, nou, hoor. Eh, Meneer Roders, u zit dus tamelijk vast in het zadel. Hè? Ik bedoel, dus in uw huidige job. Mm -hmm. Een oliehardenfabriek moet toch eigenlijk ook wat van de kiezers te leiden heb niet waar? De mondiale regressie maakt het niet gemakkelijk, maar u zit dan zogezegd veilig. Tja. Ja? Ja, wie dat kan, die zit veilig, ja. Oh, en, en kunt u dan wat? Nou, dat is ook een stomme vraag. Oh nee, het zou zelfs een hele slimme vraag zijn als ik hem aan uw vrouw had gericht. <laughs> Ja, ja? Nee, dat applaus was mooi, maar het was lang niet genoeg voor een punt. Ja, ik begrijp ook niet wat daar zo'n lolloch aan is. Ik heb toch laten zien wat ik kan? Ik heb een eigen huis. Heeft u er eigenlijk wel één, meneer Dierks? Nee, nee, maar. Ja, ik heb een vrouw die niet de hele dag hoeft te sappelen. En ik heb een zoon. Een zoon, ja, een zoon die de middelbare school bezoekt. Ik weet het, ik weet het allemaal, hè. het beste van het beste. Hè. En juist daarom vraag ik u waarom u meespeelt. Ja, waar wilt u nou ineens naartoe? Tja, waar wil ik nou naartoe? Ja. Vraagt u me dat of uh, wat bedoelt u nou, nou eigenlijk? Nou, niet uw kalmte verliezen, weer hoe de ja, heus. Ah, is toch idioot? Ik, ik heb u toch al verteld waarom ik meedoe? Voor de lol? Nou, en? Wat wilt u, ja, u eigenlijk? Nee, van? Ja, u verliest heel erg vlug uw kalmte. Dat is geweldig gevaarlijk voor u, weet u, dat? Nee, ik verlies niet mijn kalmte. En hoezo gevaarlijk? Nee, maar maar voor mij u is, dan, is niks nee, gevaarlijk. Nee, nee, luister, weet u, wanneer iemand zijn vlug zijn kalmte verliest, dan kun je hem ongelooflijk blameren. En dat risico neemt u dan voor de lol? Ja, maar wat heet dat nou blameren? Ik weet toch nou, precies wat. Nou, ik... het, het zou niet moeilijk wezen u zover te krijgen dat u in uw woede, uzelf en uw vrouw en, en uw zoon. Helemaal blootgeeft. Blootgeeft? Wij hebben niks te verbergen. Nou, en ik heb, en het is echt geen vooroordeel, ik heb zo het gevoel dat ieder mens wat te verbergen heeft. Dat er in elke gezin wat dingetjes zijn die je beter niet aan het licht kunt brengen. Nou, uh, bij ons haalt u dan mee een mooie sof. Oh, dat geloof ik. Ja, nou, geloof ik niet. Daarvoor bent u veel te vlug opgevonden, en raakt u veel te gauw baat uzelf. Nee, maar eens luister, ik zou bijvoorbeeld alleen maar eens willen weten hoe het gekomen is dat uw vrouw daarnet alleen maar met veel moeite twee zinnetjes over zichzelf heeft kunnen zeggen omdat ze gewoonweg niet meer te zeggen had. Wat goed, nou? Zo, goed, zo goed, zo prachtige tactiek. Maar nu wel eens uh, recht op uw doel afgaan, hè meneer Dirks. Uh, geen pas op de plaats nee, maken. Nee, maar ik ga toch op mijn doel afstelsel is mijn vraag met namelijk oppervlakkig beantwoord. Maar goed, ik kom erop terug. En ik vrees dat meneer, meneer Roeders met lol de eindstreep niet haalt. Haha, ha, ha, ik lach me rop. Nee, nee u, meneer Roeders, ik heb namelijk deze kans nodig. Hè? Huh? Om nou eens heel eerlijk te zijn, ik, ik ben er onlangs uitgevlogen. Ik sta met 45 jaar op straat en ik zal geen consideratie gebruiken en voor een stoot onder de gordel zal ik ook niet terugschrikken. En als u meedogenus, uw hersens kunt gebruiken, moet u daarop hebben gerekend. Van de tongriem gesneden en de hersens gebruiken, dat kan ik zeker allemaal van u leren, hè? Nou, wie is dat goed. dat is goed. Nou goed, Roeders, u weet wat er gebeuren kan. He? En als echte kerel, want zo stel ik me u dan toch wel voor... ...wilt u uw familie zeker toch niet blootstellen aan een blamage alleen maar voor de lol? Oh, nee, nee, nee. Nat Natuurlijk kan ik een kans goed gebruiken. Ah. Ja, zelfs de flinkste kerel uh, komt niet altijd in contact met de juiste mensen die invloed hebben, nietwaar? Ah, u doet dus niet alleen maar mee voor de lol zoals u daar straks naar waar hij beweerd hebt. Oh, voor de lol wel. Omdat ik er lol in heb om voor een kans te moeten vechten. Ja. Nou, geen punt, meneer Dirks. En eh, bovendien hou ik heus wel in de gaten dat er niemand van ons hier instinkt: mijn vrouw niet, mijn zoon niet. <laughs> ik ben wel wijzer. Toch wat betekent die gong? Uh, een punt voor ons? Nee, meneer Dregs, ik moet u teleurstellen. De jury geeft een punt aan meneer Roeders. Dat is 4-2 voor de Roeders. Nou, daar begrijp ik een donder over. Wij ja. geven dit punt aan meneer Roeders. Ja. ja, ik vond dat hij zich erg, erg goed heeft ja, ingezet. Goed. En dat hij zenuwachtig werd, dat kan ik begrijpen. Uh, uh, juist, ja. mevrouw Koning, zeer juist. U kunt misschien uh, beter dan wij... u uh, indenken in de positie van degene die... Ja, hoe moet ik het zeggen, die met woorden tegen de muur worden gedrukt. Ja, ja, en juist de manier waarop de heer Ruders zo vastbesloten de wat spitsvondige argumentatie van de heer Dirks de lijf ging... en tenslotte gelijk kreeg... Verdient mij eens da daar, boom, ja. daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dat is een volledig subjectieve Lekker. voorstelling en een beoordeling. Dat, dat is een discriminatie van mijn persoon. Nee, ik vind het... Ja, dat is dan voor de eerste keer vandaag het gele signaal. De beslissing van de jury mag niet in twijfel worden getrokken. Van de familie Dirks wordt één punt ingetrokken. Ah, ja. En dan is het dan 4-1 na deze ronde. Ja, uh, wil de jury ah, soms uh, nog een uh, opmerking maken? Uh, ja, een opmerking voor de heer Dirks. Als, eh, zelfs als een dergelijke beslissing subjectief bij u mocht overkomen, dan zou dat met de feiten van de oerstrijd om het bestaan volledig overeenkomen. Oerstrijd om het bestaan, dat vind ik prachtig uitgezegd. En, en, en als ik en, nou zoiets zeggen. zou mogen zeggen, alstublieft, als het nou eens geoorloofd zou zijn. Hm? Maar al te graag, mevrouw, beste mevrouw Dirks, maar... Uh, u moet wel bij het onderwerp ja, blijven. Ja, dat he? begrijp ik. Het, het gaat om meneer Roeters en de low, niet nietwaar? Wat dat aangaat, ja. zou ik willen weten of hij in het werk wat hij nu doet geen lol heeft. Hoezo? Uh, oh, omdat hij immers uw nieuwe kans op een heel ander gebied zoekt. Uh, autohandel, zelfstandig. Ik, ik vond nee, het... Nee, nee, eigenlijk... om heel eerlijk te zijn. Het, uh, het maakt me een beetje nerveus, zo de hele dag voor een tekenbord te staan. Ik, uh, ja, hoe, hoe zal ik dat nou zeggen? Ik, ik, ik ben wel eenmaal... Uh, ik heb een zekere oh, vrijheid oh, nodig, hè? taxi rijden was beter. Nou ja, dat zei ik toch al. Ik heb een zekere vrijheid dus, nodig. taxi rijden was beter. Nee, als technisch tekenaar heb ik een vast salaris. En uh, om met een taxi hetzelfde inkomen te bereiken, dan zou ik uh, dag en nacht achter het stuur moeten zitten. Ja, en we hebben een huis en uh, onze jongen op het atrium, ja, dus... Nou, ja, mevrouw Roeders, nu vraag ik u. Uw man heeft dus het beroep waarvan hulp opgegeven om. Ja, blijkbaar om uw hoge eisen te kunnen bevredigen. Ik. Ik hoge eisen? Zeg toch gewoon nee. Had nee. je toch niet op de kast. Ja, nee, eisen Nee hoor. Nee, nee hoor, wel, want anders zou uw man zijn geliefde werk als taxichauffeur niet hebben opgegeven. dat heeft hij toch ook niet vrijwillig gedaan. Wat heeft u niet vrijwillig gedaan? Ik, ik, ik ben het vragen. Nee, dat is toch belachelijk. Wat is daar voor belachelijk zo? Tot dus schijn waarschijnlijk heel verstandig vragen te stellen. Mevrouw Roeders. Hallo mevrouw Roeders, ik vraag u wat. Ja, waar, waar is eigenlijk die brave familie Roeders naartoe? Kunnen we ze wat horen krijgen? <laughs> ja, nee, we hebben hier een klein ongelukje gehad. Er is een, een flesje bier omgevallen. en Ja, mijn vrouw moest natuurlijk weer zo nodig meteen alles schoonmaken. Ik, ik wil mevrouw alsof, Roeders alsof dat wat vragen. Dat is. Ik wil mevrouw Roeders wat vragen. Ik hoop tenminste dat ze haar mond open mag doen. Ja, daar protesteer ik tegen meneer Steven. Ook al ligt u dan drie punten achter, mevrouw Dierik, zo zenuwachtig bent u toch niet dat u zomaar lukraak voor uh, veronderstelt, hè? Jury, een verklarend woordje. Um, wel, meneer Ven aangezien de kandidaten niets van elkaar afweten en tevoren ook geen informaties konden inwinnen, moeten ze hier eens terrein verkennen om tenminste een paar punten te vinden waarop ze kunnen aanvallen. Ja, dus geen geel signaal. Verkenningen zijn nodig. En nou, deze was absoluut met goede smaak, dacht ik zo, hè. Uh, ja, wilt u doorgaan, mevrouw Dirks? Ja, ja, ja, graag, dank u. Ja, mevrouw ja. Groeders. Kom nou, zeg nou eens wat. Je ja, wat, Wat is er? Aangezien uw man dus zijn baan heeft opgegeven om meer of met zekerheid te verdienen, zou ik u toch willen vragen, waarom werkt u toch niet liever mee? U hebt toch een ja, opleiding ja, gehad als... Voor mij, voor mij, voor mij hoort de vrouw op de eerste plaats in haar huis. Ze moet zich met het kind bezighouden, zodat er, zodat er wat behoorlijk van terecht komt, hè? En een man die zijn gezin niet onderhouden kan, die is volgens de, de, de mij niet helemaal... Waar, waar blijft de gong? Ik heb mevrouw Roeders gevraagd, uitdrukkelijk. Ja, dat klopt. Uh, onze gong slaapt zeker. Ja, waar is die dan? De... Jongens, waar is die gong? Ah, die hebben we gehoord. De stand is intussen 4-2, na deze zeer sterke ja. inzet ja, van mevrouw Dirks. Laat mij maar gaan. <laughs> ja, ik zal ook gaan. Uh, maar, maar, mag ik meteen verder? Oh, uh, er is me namelijk nog iets opgevallen dat ik graag even te berden zou willen brengen. Uh, ja, ik... ons publiek wordt actief. Uh, zal de boottoonstelling genoeg worden. Zal de oneenigheid in de familie Dirks... Ja, die wij leden trouwens met de zekere plankenkoorts weliswaar verontschuldigen, maar toch noteren. Er wordt ja, de... nog steeds geboekt. Zal de oneenigheid in de familie Dirks... Zal ze die een punt kosten? Ah, meneer Steven, ten, ten slotte vecht ik voor mijn man. Mijn temperament gaat nog wel eens met Nou, ja, U mij. heeft geluk gehad, mevrouw Dirks. Het publiek heeft of meelij of niet zoveel temperament als u. Het heeft dus acht geboekt en het blijft intussen 4-2. Ja. De roeders liggen nog steeds uh, ver voor... Ja, en we zullen moeite doen om dat zo te houden ook. Uh, hoewel, uh, die mevrouw Dirks, die heeft haar op de tanden, hoor. Mijn vader zei altijd, een eerzuchtige vrouw. Nou, als die de juiste man heeft, dan komt de wereld op zijn kop te staan. Dus, nou, meneer Roeders, wou u mevrouw Dirks nou alleen maar een paar complimentjes maken? Of ja, ja ik, uh, wat ik weten wou, is... Uh, mevrouw Dirks, die man van u, hè? is dat een, uh, een goede... Ik bedoel... Uh, ...bevredigt hij al uw grote wensen? Ik weet niet wat u onder grote wensen verstaat, maar een man is kunstenaar, daar ben ik blij om. Ik, ik haat alle kleinburgerlijkheid. Ha, alweer een ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, Natuurlijk hebben we verschillende opvattingen over grote wensen, meer zichtbare en zo, maar... ...wat ik vraag wou, uw eerste man... Wat deed die eigenlijk, mevrouw Dirks? Wat, wat, wat, wat heeft dat hiermee te maken? Leraar? Was een leraar? Oh, geen kunstenaar? Waarom bent u met een leraar getrouwd? Vraagt u me dat nou in volle ernst? Ja, natuurlijk. Ik vind als je zo dol op kunstenaars bent, waarom dan niet omweg? Waarom dan niet met een kunstenaar? Oh, maar bestaat toch ook nog zoiets als, als liefde? Ach ja, natuurlijk. Alleen uh, maakt u op mij niet zo de indruk alsof u... Uh, u lijkt me meer een uh, verstandelijk type. Ja, veronderstellingen zijn toegestaan, hebben we net gehoord. Dus veronderstel ik dat, uh, dat u de eerste keer niet alleen uit liefde bent getrouwd. En daar is het uh, gele signaal. De jury heeft dat milde signaal gegeven. Het is dus uh, oppassen, meneer Broeders. Uh, en wel dat we niet al te ver, ik bedoel, ja, je wil wel eens onder de huid, maar goede smaak en zo. Uh, hè? Ik, ik heb van hem gehouden. Daarmee zult u toch genoeg moeten nemen. Het spijt me. Mevrouw uh, Dirich, wanneer bent u eigenlijk getrouwd? Met die leraar bedoel ik. Wat u allemaal interesseert? Op, op de dag af 17,5 jaar geleden. Heb ik toevallig. <laughs> dus was het niet alleen uit liefde. Dat heb ik toch gelijk gehad? <laughs> Kleine Francientje was het ook. Goed voor mij dat het vandaag op de dag af 17,5 jaar geleden was. <laughs> en goed voor mij dat toevallig alle kinderen hier vanavond boven de 18 moeten zijn. 2 plus 2 is 4. <lacht> en erg naar waarheid was het ook niet wat daar beweerd werd. En alleen naar liefde. Dat, uh, 2 plus 2 brengt de heer Roeders het uh, tot een trotse 5, 2 voor zijn familie. Ja, nou, maar, um, ja, ja. nou ja meneer Roeders, uh, het gele signaal hing boven uw hoofd als ja. het uh, zwaard van Damocles. Ik, ik, ik heb toch niets verzwegen. Ik, ik, ik heb toch alleen maar duidelijk geantwoord? Ja, het is ook niet zozeer een strafpunt uh, voor u, dan wel een beloningspunt voor de handige tactiek van de heer Roeders. En hier volgt trouwens nog een bericht, een soort hart onder de riem. Uh, een telegram van de zangvereniging De Eendracht. Ach, dat is leuk. Wij duimen met z'n 26e voor de goed van de tongriem gesneden taxichauffeurs. Oh. <lacht> nou, dat kun je breken, jongens. <lacht> dat is leuk van de zangvereniging De Eendracht. Ik zou wel eens willen weten... Ja, uh, we weten nou dat u de eerste keer niet alleen uit liefde bent getrouwd, mevrouw Dirks, maar op heel verstandige gronden. En sinds wanneer kent u meneer Diriks, die kunstenaar? Uh, ik ken hem door mijn eerste man. Hij uh, was een schoolvriend. Oh, dan uh, kwam hij zeker vaak op visite, Ach, ja, hè? Ja, natuurlijk. Waarom niet? <laughs> nou, ik bedoel maar, uh, hij was toch zeker altijd al kunstenaar? Hij heeft wondermooie gedichten geschreven. En dat heeft u niet dwars gezeten? Dat hij, dat hij gedichten schreef? Ja, en dat u zo midden in de kleinburgerlijkheid zat, dat bedoel ik. Mijn eerste man was allesbehalve burgerlijk. Ja, maar gedichten schreef hij niet. Nee. En er bestond dus ook geen gevaar dat hij plotseling beroemd zou worden. Nee, maar, maar daar komt het toch zeker niet op aan. Ah, kom nou, mevrouw Dirks. Een eerzuchtige vrouw zoals u kan toch nauwelijks tevreden zijn met het vooruitzicht op een klein pensioentje. U, u veronderstelt bij mij, ik Klopt, ja, klopt, ja, ja. Ik geloof dat u er gewoon een beetje spijt van heeft dat u bij dat kleine leraartje beland was. Hoe, uh, Hoe is die eigenlijk aan zijn eind gekomen? Dat dacht u soms dat ik hem vermoord heb. Waarom is je gestorven, dan kunt u me toch wel gewoon vertellen. Aan kanker. Hij heeft zich van kant gemaakt. Dat jo, wordt helemaal niet gevraagd. Ik he? houd het je niet de meer de het de de de uit. Ik houd het niet uit. Meneer Steven, mijn vrouw laat zich excuseren. Ja, ik geloof dat we allemaal een, een kleine pauze toe zijn. Oh, Misschien om wat af te koelen, een muziekje, om wat op adem te komen. Ja. Ja, de familie Dirks heeft weer een krachtig signaal gegeven. Ze willen me wat laten weten denk ik, maar ik moest voor iedereen wel even de kraan dichtdraaien. Het was een draai, geloof me maar gerust. En tussendoor heb ik wat te melden. De gong is door de muziek wat overspoeld en er werd namelijk een punt gegeven, een punt aan de familie Roeders voor het verlaten van het strijdperk ja. door mevrouw Dirks. En dat nog wel tijdens een complex van vragen. Voor de oneenigheid uh, tijdens de beantwoording zal er misschien nog een punt bijkomen... ...maar de familie Dirks heeft straks nog de kans om dat weer op te halen. Het uh, staat intussen 6-2 voor de familie Roeders. 6-2. Ja. Nou, ja, dat Mevrouw uh, Dirks, bent u er weer? Ja, ja. Ik wou voor mijn zwakheid mijn excuses aanbieden. Dit is een spel. Alles is geoorloofd. Elke veronderstelling, alles. Ik weet het. Maar in zulke ogenblikken merk ik toch altijd weer dat ik maar een vrouw ben... Daar helpt alle emancipatie niet. Hè. Ja, ja, stel dat ik voor zo dat zelf. dat eens moedig kunnen worden. Ja, ja! Punt, punt, punt. Laat moeders maar schuiven, zeker. Bij de familie Dirks beginnen ze op te halen. Het is 6-3 en dat is lang niet gek. Ja, maar eh, waaraan is hij nou eigenlijk gestorven? Want dat weten we nog steeds, niet, ministerie. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik zou die vraag van meneer Hoeders heel openlijk willen beantwoorden. De ziekte van mijn man werd heel laat geconstateerd. Het, het was te laat. Dat hebben ze heel, heel ruw gezegd, inoperabel, al vleesklier. Haak, ik weet een beetje van ziekte af. Ik wist dat we ons daarbij neer moesten leggen, mijn dochter en ik. Het was een afgrijstelijke tijd. Mijn man heeft in alle mogelijke ziekenhuizen gelegen. Toen ben ik gaan werken. Onze huisarts, die met ons bevriend was, had me dat aangeraden. Dat zou de beste kans wezen om de hele zaak, ja, om, om alles te verdragen. Ik was daarvoor nog nooit in betrekking geweest. Ik mocht bij hem in de praktijk beginnen. Het was niet makkelijk. En toen begon ik vorderingen te maken. Ik merkte dat ik wat kon presteren. Maar we hebben hem natuurlijk verschrikkelijk gemist, Francine en ik. Eerst wisten we niet hoe het allemaal verder zou moeten gaan. Maar, maar een mens kan altijd verder. Hij leert het gewoon. We hebben ons verdriet, nou ja, verwerkt. We hebben het, laten we zeggen, aanvaard. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. En toen het wonder gebeurde dat de woekeringen niet verder gingen, hij in thuis kwam. We waren zo verrast. We hebben met bloemen ontvangen. Ik, ik, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. We hebben alles gedaan. We hebben feest gevierd. Het, het was het een geschenk. We, We doen... konden het gewoon niet geloven steeds maar opnieuw gezegd dat het niet kon gaan. Francine, Francine, je moet even proberen het uit te leggen. Het is helemaal, helemaal niet nodig om het nog eens... Hij, hij had natuurlijk ook al meer dan een jaar niet meer aan het leven deelgenomen. Echt geleefd, steeds in het ziekenhuis. Altijd die uitzonderingssituatie. Hij was totaal wel wereldvreemd geworden. U, u kent van Thomas Mandertzadderberg? Nee, die kennen we niet. Maar uh, hoe is Ik het met die man afgelopen? Ik weet niet waarom we daar zoveel woorden aan vuil moeten gaan. je moet het toch duidelijk maken, Francine. Aan, aan buiten staan... Zo, het is toch heel duidelijk? Ik hebt me zelfs verteld dat het heel natuurlijk is. Als halve dokter kun jij dat toch heel onsentimenteel bekijken. We hadden hem gewoon afgeschreven. An zien! Voor openhartigheid krijg je hier applaus. Oh, An zien! En hij had zichzelf afgeschreven. Hij was toch al niet meer tevreden met zichzelf. Doodgaan was gewoon een zalige uitweg. Daarmee kon hij mijn moeder nou werkelijk nog eens imponeren. En toen het met die ziekte niet lukte, toen heeft hij zich opgehangen. Uh, meneer, Ste meneer Steven, ik vraag om begrip. Ik vraag de, de jury om begrip. Mijn, mijn, mijn stiefdochter is verbitterd. En ze was toen dat tijd nog een kind en ze kan de dingen absoluut niet uh, objectief beoordelen. Dat is volmaak in orde, dat hoor ik. aan. Mm. Ik zou zo zeggen, geen punt voor de familie Roeders en ook geen punt wegens onenigheid. Dat ben ik helemaal met u eens, dokter Van Helden. geen punt. De familie Dirks heeft het er deze laatste keer voortreffelijk afgewerkt. En hier werd een zeer gevoelig punt geraakt en ja. heel openhartig aangepakt. Ja, ja, ja, ik heb zelfs twee applaus straks bij de verklaring van mevrouw Dirks genoteerd. Mm -hmm. Als er toen een onderbreking was geweest na die uiteenzetting... ...dan had mevrouw Dirks het zeker tot een fanfare gebracht. Ja, dat is zeer wel denkbaar. Er werd hier immers heel duidelijk iets beschreven. Uh, drie is... uitgesproken persoonlijkheden... ...die bij zo'n gebeuren noodzakelijkerwijs botsen... ...bleven verrassend zakelijk. Ja, ja. En, en als ik nog iets mag zeggen... Ja. Uh -huh. Ik heb het begrepen... ...en ik geloof dat een heleboel mensen zich wat wijs maken als ze anders reageren. Oh, absoluut natuurlijk gedrag van een gezond mens ten opzichte van een stervende. Ja, wij gaan hier heel openlijk te werk, meneer Stevin. Dat is fijn, dat is heel geweldig. Wij willen tenslotte ook iets leren. Dit spel wil toch eh, niet alleen maar het gebruikelijke oppervlakkige amusement zijn. Dit spel zou eh, waarheden kunnen aanreiken en misschien wat tot, tot denken stimuleren... En uh, wij hebben ons besluit genomen, niet waar, mevrouw Koning? Ja, ja, zeker. Meneer Bening? Ja, zeker, inderdaad. Een punt. Ja, de jury geeft een dat punt voor de tracht in zichzelf te begrijpen van de familie Dirks. kom, en dat maakt de stand 6-4. <tijd> en dat maakt meteen de positie van de familie Dirks iets rustiger. Ik hoop dat u ditmaal verdubbeld heeft daar om uit te maken wie nu het vragen voor zijn rekening. Uh, mevrouw Roeders, mevrouw u werkt dus niet mee om voor uw gezin die hoge levensstandaard mogelijk te maken. Hoezo? Ik ben toch huisvrouw? Ja, nou ja, goed. En als huisvrouw klimt u in de loop van uw leven 800 kilometer hoog, nietwaar? En uh, u legt het op de begaande rond 600.000 kilometer af. We kennen allemaal het zware werk van de huisvrouw. Maar als het krap aan wordt, dan zou u... Dan u... Wie beweert er dat het krap aan is? Nou, ja, het was weliswaar geen rechtstreekse vraag, maar ik was met uw vrouw bezig, meneer Roeders. Jazeker, dat is heel juist. Een waarschuwing, meneer Roeders. En mevrouw Roeders, ja, uw man heeft zijn geliefde vrije taktjewerker aangegeven om een goed vast inkomen te hebben. Waarom, mevrouw Roeders, werkt u liever niet mee? Ja, en een, en een huishouden van drie personen doet mijn vrouw naast haar werk. Ja, waar, waar wilt u eigenlijk naartoe? Oppassen, meneer Oeders. Oh, misschien kan mevrouw Oeders, hij werkt niet zo goed indelen als ik. Huishoudelijk werk kan net elastisch ja, zijn. Ja, dat maar klopt op. Jouw is alles in, hoor. Nee, top ja, top. Ja, schoonmaken ja. moet je echt een ja. beetje kunnen, hè. systematisch oh, oh, wacht even. Dat is het of, mijn, of mijn vrouw kan schoonmaken, is dat uw vraag? Ja, waarom zou ik dat niet kunnen? Dit is al mijn tweede werk. Ja. Oh, oh. Ja, nee, Wat, wat, wat, wat valt er hier te lachen? Wat heb je nou voor onzin gezegd? <sus> <tast> niks. bijzonders. Minister Wyn, minister Meneer Roeders. Ja, wat, wat is hier nou aan de hand? We gaan ja. er niks meer van. Die vraag kan ik doorgeven aan meneer Dirks. Uh, ja, u uh, <tast> moet niet denken dat wij bovenzinnige vermogens hebben of zoiets. Goed, dus alsjeblieft geen brieven van belangstellingen <tast> <tast> luisteraars. We, <tast> We hebben niets anders gedaan dan 2 plus 2. En zie daar, de familie Roeders heeft het nodig. Yeah. <laughs> Meneer familie Roeders houdt van de schone schijnen. Vooral vermoedelijk uh, meneer Roeders. En gelukkig is dat natuurlijk ook niet zo'n uitzondering voor supersterke mannen. Hè. Wil je je vrouw ja, thuis ja. houden en toch wat extra's meepikken, dan stuur je haar gewoon s'avonds uit schoonmaken. Nee. <laughs> Klopt dat. Nee, nee, nee, nee, nee. Zo, zo zit dat helemaal niet. Dat zit heel anders. Kijk, dat, dat kan meneer ik heel Roeders, goed Meneer Roeders, <laughs> gaat uw vrouw nou schoonmaken of niet? Ja, <laughs> ja dat wel, maar, maar om een heel andere reden. Het spijt me, meneer Dirks, u had voor u 2 plus 2 een applaus verdiend, ja. maar waarschijnlijk was het publiek op dat moment niet helemaal zeker van zijn zaak Ondanks dat krijgt u een punt voor handig aanpakken. Ja, dat is en voor de familie Roeders is de stand nog maar 6-5. En hoe staat het met het waarheidsgetrouwe antwoorden, meneer Stevin? Hij heeft daar straks toch alsmaar beweerd dat zijn vrouw helemaal niet uit nee. Nou, beste juryleden, een woordje over de waarheid. Alle directe vragen bij de waarheidsgetrouwe antwoord, meneer Stevin. Ja, ja. En ook in de echte strijd om het bestaan is het absoluut toegestaan bepaalde façades op te bouwen. Ik ja. zou in zo'n geval niet graag het begrip zijn. De leugens willen hanteren. Nee, ja, ja, ja. Dergelijke manipulaties of vergoeilijkingen zijn in het leven van alle dag al lang een soort tweede waarheid geworden. Ja, ja en ja, ja, ja, ja, dan komt nog bij: mijn vrouw die, die werkt s'avonds hoog uit, een uurtje of twee. En uh, daar moet ik er nog bij zeggen dat. ...ik mijn vrouw niet bloot wil stellen aan lui... ...die, die zo'n verbeelding hebben... ...dat ze schoonmaken wat het, het minste van het minste vinden. Uh, heeft de familie Dirks nog vragen? Ja, ja, ja, zeker. Ik zou wel eens willen... Ja, We hebben we mevrouw Dirks ook weer in de voorste gelegen. Ja, ja. En ik zou graag van mevrouw Hoeders horen... ...waarom ze niet werkt in het vak dat ze geleerd heeft. Nou... Word je wat gevraagd? Ja, wat moet ik dan zeggen? Gewoon antwoorden. En het liefst naar waarheid. Ja, ja, ik, ik weet ook zo ineens niet hoe ik dat nou moet uitdrukken. Nou, ten eerste kun je het vak van verkoopster natuurlijk niet stiekem uitoefenen. De schone schijn zo wegwezen. Maar is er ook nog een ten tweede? Nou, aangezien mijn vrouw niet rechtstreeks gevraagd is, dat ten eerste kan u wel achterwege laten. Het gaat alleen maar om ten tweede. Uh, mevrouw Roeders, ik wil mevrouw Roeders horen. Ze vraagt je wat. Wa waarom je niet als verkoopster wil werken? Nou ja, het, het, het staan en, en, en dan die lucht in die warenhuizen ja, En die Marokkaanse vrouwen. Oh, ja, oh ja, en dan heb ik bij het werk nog twee Marokkaanse vrouwen onder mij. Ja, ja. ja. Verder is het een overheidsgebouw en die hmm. hebben allerlei moderne machines. En ja, dat is niet niks. Nou, alsjeblieft. Als ik een derderangsverkoopster was, dan zou ik ook liever gaan schoonmaken. Nou, nou moet u eens even goed luisteren. Ik heb hier in de stad in de allerbeste textielzaak gewerkt. En daar was het zo dat mijn baas groot vertrouwen in mij gesteld heeft. Die zei altijd tegen mijn meisje, bij mij kun je tot filiaal leidster brengen. En toen was ik twintig. Ja, nou, nou, en toen ben ik getrouwd. Dat is nog wel volledig uh, me, Mevrouw Roeders, nu zou ik wel eens een antwoord van u willen hebben... ...dat niet door uw man wordt voorgeschreven. Ja, mevrouw Dirks. Ja. Ja, mevrouw Dirks, nou, nou moet u eens heel goed naar me luisteren. Ik zal u eens wat vertellen. Die koude drukte van u en van uw gezin, daar moeten wij helemaal niks van hebben. Ja, ja, bij ons ben ik het gelukkig die de broek aan heeft. En dat staat een man heel wat beter, hebt u daar van mij aan. Daar ga ik voor het ongeluk nou. helemaal niet op in. Ja. Over uw remmingen... Ja, ik, ik, ik schrijf even. mijn vrouw geen antwoorden voor, we maken afspraken. Zo is dat. Dat had u ook moeten doen. Dan had u nou misschien nog heel wat beter voor gestaan. Mijn vrouw kan precies zo antwoorden als ze zelf wil. Maar ja, misschien heeft niet iedereen de behoefte er aan om zich in het publiek zo duur voor te doen. Dat is een vreemd genoeg heel zacht, het gele signaal, een waarschuwing voor meneer Roeders. En ik zou nou eindelijk eens van mevrouw Roeders willen horen... ...of ze niet denkt dat ze het vak dat ze geleerd heeft prettiger en beter zou kunnen werken. Het nog eens misschien tot filiaal filiaalleedschel... Zeg dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan ik nou razend worden, hè. Om je rot steken. Met, met 45 jaar is al uitgerageerd, net als zoveel al anderen in een andere baantjes. Ik ben zo brutaal voor uh, alle tweede families de kraan weer dicht te draaien, om zo maar te zeggen, weer een genade draai. Een punt voor de familie Dirks, de stand is intussen 6-6 gelijk en voor de zoveelste keer heeft het detail met kracht toegeslagen. Meneer Roeders heeft voor zijn vrouw geantwoord, en wat zegt de jury? Uh, nog een extra punt? Mevrouw Dirks heeft, uh, dacht ik, heel handig een gevoelige zenuw geraakt. Ja, uh, uh, aangezien wij in dit spel deze net echte strijd om het bestaan... Uh, ...net zoals echte werkgevers of echte buren de waarde van een gezin beoordelen ...naar de juistheid van zijn functioneren in de maatschappij... Uh, ...zie ik geen reden om het feit dat mevrouw Roeders sommige dingen opgeeft... ...hoe zwaar haar dat soms ook uh, mogen vallen... Negatief. Precies mijn idee. Mevrouw Holders maakt een rustige, gelaten indruk. Minder gedreven door ongerechtvaardigde dromen dan haar opponenten. Ja. Dus uh, geen extra punt, heb ik het goed begrepen. Uh, ja, kijk, kijk minister Win, um, om het fenomeen of om bij mijn begrip te blijven, om de juistheid van het functioneren duidelijk te maken. Zou de kernvraag moeten luiden, bent u, mevrouw Roeders, er tevreden mee om als werkster uw bijdrage voor de familie te leveren? Heeft u dat begrepen, mevrouw Roeders? Wilt u dan alsjeblieft de vraag van de heer Bening persoonlijk beantwoorden? Spelen wij niet meer mee? Nou, en hoe, mevrouw Terriek? Dan zou ik willen vragen, en wel wil ik als antwoord de hele zin, als het zo is, dan zou ik willen horen... Ik ga graag als werkster voor mijn man werken. Altijd tot dienst. Uh, mevrouw Ruders, uh, mevrouw Roeders, dit is uw kans. Ik ja? ga graag als werkster voor mijn man werken. Zo is het. Ondubbelzinnig. Ja, en of conflicten binnen de familie zouden eigenlijk. ja, moeten zelfs door ons begrip van normaliteit. mede worden blootgelegd. Ja, ja ik, ik zou hier zelfs een punt vertrouwen willen geven. Ja, ja, ja. Een, een, een punt voor dit voorbeeld van onontbeerlijke bereidheid. Om, om binnen de familie compromissen aan te dragen. Ja, ja dat, maar, dat vind eh, ik wel. doe u verder, mevrouw ja, Koning. Dus jij ja, als we maar. ook weer eens de stem van het volk horen. Ja, ja, want of de man zijn vrouw als werkster laat werken. ...of haar een zeker respect inboezemt, dat geeft niks als ze achter hem staat. Nee, Precies. Nou. En daar is de gewoon een punt voor bewezen trouw. Dat betekent dan 7-6 voor de familie. Dat is, dat is. Dat is, dat is. En die neemt daarmee mee dat, ja, dat is toch ja, dat niet... Dank alles. u wel voor het applaus. Maar ik wou nog wat zeggen. Ik wou nog zeggen dat ik het ook voor mijn zoon doe. En die heb het namelijk ook net gedacht, mevrouw Roeders. Luc, zeg er ook eens wat van... Hoe vind jij dat je moeder gaat schoonmaken? Oké, okay, dat hoort ook nog bij het onderwerp. Ja, wat moet ik er nou op zeggen? D dat is toch de eigen beslissing? Dank je wel, moeder, of zo, moet ik dat zeggen? Vind je het een beetje pijnlijk? Nou, tot loop heeft niemand er toch vanaf geweten Vind je het nu pijnlijk? Nou, dat weet ik niet. Nee, werk is werken als het er niks kan schelen. Ja, daardoor ben ja, ik goed. immers de hele dag thuis en kan zorgen. Ja, ja. ze, ze goed, ja, wel. Ja. Heel goed. Oh, je vindt het heel gewoon dat je moeder zich voor je opoffert. Nou, opofferen, dat vind ik wel erg bezopen. Ja, ja. ouders zijn nou eenmaal voor hun kinderen verantwoordelijk, toch? Ja. U, u, u toch ergens ook, of... Uh... Nou, en voor ja. mij betekent mijn jongen alles. Ik wil gewoon dat hij het eens verder zal brengen. Dat hij het verder brengt als zijn vader. En dat hij niet vergetelheid hoeft te zoeken in de drank en zo. Dat, dat, dat hij gewoon overal doorheen komt. Daarvoor is niets mee te veel. Mijn zoon is voor mij trouwens de zin van het leven. Toch uh, gewoon? Was dat een vergissing of zo? Uh, uh, misschien was het meer een, uh, een, een formulering zwakte. Maar er werd door de kandidaten gezegd mm -hmm. dat hij het verder brengt dan zijn vader. En dat hij niet in de drank mm -hmm. enzovoorts. Mm -hmm. en zo voort mijn zoon is voor mij trouwens de zin van het leven. Ja, ja, ja, kijk, Het principe van de vrouw om door het mogelijke succes van de zoon de door maatschappij en echtgenoot getrokken grenzen te doorbreken, heeft ergens een antifamiliale trekker. Ja. Ja, ik... ja, het voor trouw gegeven punt wordt voor ons daardoor omstreden. Weet ik het terug? Ja, weg met, ja, met het uh, trouwpunt dus. Uh, en verder, uh, verder. Want weer is de stand onbeslist. Het is 6-6. Uh, familie Roeders? Uh, ja, ja, ja, meneer minister <laughs> Ja, die uh, mevrouw Diriks, dat is een uh, klasse apart. Hè? <laughs> uh, waar uh, heeft u er eigenlijk af verdiend, meneer Diriks? Oh, uh, is dat uw vraag? Ja, zo het gewone flowje hoesten. Maar uh, u heeft mij bepaald nog niet van mijn stoel getrokken. Voorlopig heeft uh, uw vrouw alleen het werk gedaan. Uitstekend geobserveerd. Ja, ja, Staat u in het leven ook zo aan de kant, meneer Diriks? Huh? Dichter, wat is dat nou helemaal? Reclameteksten, die gaan nu niet zo goed meer af. Wat kunt u nou eigenlijk wel, wat uw vrouw niet veel beter kan? Zou u willen dat ik een van die uh, raken vragen is beantwoord? Mm. Glad als een naald. En uit de hoogte om je vel te springen. Dat nou, vinden het, toch het toch alweer onnodig. Ja, ik, ik, uh... ik, ik, ik zou maar oppassen dat, dat uw vrouw u op een goede dag niet ineens afschrijft. <lacht> Dirk's. Oh ja, ja, reuze reuzewolm, ja. ja. Maar dan straks heeft ze gezegd. Dat, dat de eerste man die heeft ze er ook afgeschreven? Ik zeg maar zo. Een man die geeft zijn vrouw misschien wel eens een lel oren als ze weer zo'n verdomd leidend smoel trekt. Van uh, ik ben het arme gebeten hondje en jij bent het gemeene varken. Nou, uh, een kerel merkt dat dan misschien wel eens op los. Maar een dame, meneer Dirks, die schrijft haar man eenvoudig af. We hebben ons verdriet verwerkt. Ja, ja. Nou zeg maar gerust, onze maag heeft het verteerd. We hebben eens flink geboerd en weg was het. En de jury die schrijft in zijn broek van bewondering... ...en staat met de pink op de naam van die mond. Daar is het gele signaal. Tijdelijke depressie in het niveau leiden tot een ingrijpen. Daar gaat één punt bij de familie Roeders af... ...en de stand wordt zes 5 dus. De familie Dirks loopt um, daardoor voor het eerst uh, vanavond, dacht ik, uh, op kop. Maar, meneer Oeders, u mag nog verder vragen. En alsjeblieft wel aardig blijven, hè, en uh, vriendelijk proberen. Ja, ja, ja, meneer ja? Stevin. Uh, uh, ik heb er straks alleen maar willen zeggen... ...die mevrouw Dirks, uh, die is uh, geweldig in vorm, hè. <laughs> nou ja, uh, laat ik het ook maar eens handig aanpakken en uh, de dochter vragen. Van Francine, ben je daar? Ja. Uh, wat voor bijzonders is er eigenlijk aan meneer Dirks? Dat wat mijn moeder in hem ziet. Schrijft hij uh, zulke uh, prachtige gedichten? Dat moeten wij niet vragen. Ik kan zijn gedichten niet onderscheiden van een reclame voor wasmiddelen. Ja, maar uh, die schrijft hij ook al niet goed. Anders was hij er niet uitgevlogen. Zeg toch dat reclame niet met een in onze is. Meneer Dirks, oppassen, nu wordt Francine verhoord. Huh? Ja, ja, en uh, waar kun je die gedichten kopen? Nergens. Huh? Er is er dus nog nooit een gedrukt. Nee. Maar dat zegt niets over hun waarde. Bovendien heeft een dichter rust en tijd nodig. En hoe moet u die vinden als in de dagelijkse strijd om het bestaan... ...in de routine van een werk dat hem niet licht stikt? Ja, maar dan had u hem ook een beetje moeten helpen, mevrouw Diriks. Toen u dan net tegen mijn vrouw Ik zei... Ik had hem dat... geholpen, maar de middelen... De, de, de hele levensverzekering van mijn eerste man is opgegaan. Alleen daarvan hebben we twee jaren geleefd, zodat hij zich zou kunnen ontplooien. Oh, en toen heeft hij zich niet ontplooit. Ach, maar dat is rood. Er zijn hè? wondermooie gedichten bij. Maar ja, wie, wie wil vandaag de dag nog gedichten uitgeven? Ja, maar dat weet je toch van tevoren? Ik geloof dat je als kunstenaar denkt. Ja, maar vooral eerst aan jezelf. Je maakt gewoon al het geld op. Zeg, Francine, omdat het toch feitelijk een erfenis van je echte vader was... Had het dan niet eigenlijk meer voor de hand gelegen om jou eerst eens door een geweldige middelbare schoolopleiding te sleuren? Hè? Wat vind je daarvan? Ze heeft het niet gehaald, ze heeft het niet gewild. Haha, <totstuken> <totstuken> toen moest de gele trui weer uit. Lange tijd heeft het uh, niet geduurd, mevrouw Dirks. Jammer, jammer, dat kost u een punt. De stand is zes, zes. Nou, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat meneer Roeders allemaal zegt is toch dom? Het, het getuigt toch van weinig goede smaak? Ja, ja. Af en toe wat weinig goede smaak, maar helemaal niet dom. U heeft heel duidelijk uh, uw dochter de pas afgesneden. Misschien had ze juist iets heel liefst willen zeggen... Um, een woordje van de jury. Uh, ja, we hebben hier net ontzettend moeten lachen. Ja, ja. De, de jury heeft er zich over verbaasd... ...dat beide families bijna uitsluitend hun punten te danken hebben aan iemand onderbreken... ...respectievelijk aan vragen beantwoorden die aan een ander waren gesteld. Dat ze dus blijkbaar op die thuis stuk gelopen zijn. Ja, we hebben dus net gemakkelijk. Ja, en we zijn ervan te... overtuigd dat het helemaal niet lollig is, om het maar eens populair te zeggen. Het is helemaal niet grappig, want achter elke van deze foutieve reacties... ...voelt men duidelijk de doorslaggevende zwakte van de betrokken familieverhoudingen. Uh, maar, ja, deze is dus de factor die het fenomeen veroorzaakt. Dus, ja, ja. onder het motto, als het niet zo grappig was, zou je kunnen huilen, gaan ja. we verder. 6-6, en de kans staat voor iedereen nog wagenweb. Open. Uh, nog een vraag over het onderwerp, meneer Hoeders? Uh, nee hoor, meneer Vin. Ik dacht zo dat het onderwerp dichter nou wel was afgedaan. Voor allemaal. Ook voor die talentvolle mevrouw Dirks. Uh, meneer Hoeders, <laughs> u moest maar liever oppassen dat u niet weer door het gele signaal wordt verrast. Oh ja, dank u wel, mevrouw Dirks. Daar hebt u volkomen gelijk in. Maar uh, u kon beter eens aan uw dochter denken... Dat is uh, tenminste mijn mening, en, maar die telt natuurlijk niet hoor, dat is niet belangrijk. Mijn oom Guus zei altijd, iedereen mag hardop zeggen wat hij denkt, zolang hij maar precies hetzelfde denkt als ik. <laughs> ja. En daarmee, meneer Roeders, ieder mens is anders, sluiten we het onderwerp maar af. Oké? Okay? Ja, hoor, prima. Familie Dirks. Vraag toch, mam, ja vraag toch, zeg toch wat. Uh -huh. Allemaal zitten ze te wachten, ik zit te wachten. Prima, daar zijn de Dirks weer. ja. Uh, uh, meneer Stevin, ik wou uh, mijn excuses aanbieden. <laughs> Aan wie? Aan mij? Aan mij soms? <laughs> Toen de ratten het zinkende schip verlaten hadden, zonk het helemaal niet. Die stomme ratten waren gewoon te zwaar geweest. <laughs> maar oké, okay, de, de tijd dringt. Uh, familie Dirks, ik geef u nog 30 ja, seconden. Ja, we zijn er al, meneer Stevin, en ik, ik wou mijn excuses aanbieden. Meneer Hoeders moet straks tot mijn spijt hebben vergeten dat iedereen ons kan horen. Ah, dat is een boer uit het publiek. Niet sterk genoeg. ...en niet voor meneer Roeders, maar wel voor meneer Dirk. van... Nee, ...niet voor ons, hoor! Wij hadden niet vergeten dat iedereen ons kan horen... ...wij hebben toen het gele signaal gegeven meneer roeders heeft daarnet een punt verloren terwijl u ja, en ja uw vrouw misschien heeft hij weer te diep in het glaasje gekeken en hij kan toch al niet zoveel hebben nou vast en zeker meer dan u oh zeker zeker meneer roeders oefening baart kunst niet waar en uw vrouw heeft er straks laten doorschemen dat haar die oefening voor haar zoon niet absoluut nee, nee dat Nee, dat was heel anders bedoeld nou, nou ik heb het wel zo begrepen hoor maar vertelt u mij eens als u dan s'avonds laat thuis komt hè, behoorlijk uh, geoefend hebt ziet u wel het gaat moeilijk maar je kunt alles heel keurig zeggen uh, mevrouw roeders als uw man dan thuis komt laat Trekt u dan dat leidende gezicht waarvan er net sprake was? Wat? Dat begrijp ik niet. Ja, Uw man had het er straks over dat, dat, dat, dat verdomd leidend snoel dat u af en toe trekt. Wanneer? <gijf temperatures> dat wou ik juist graag van u horen. Als hij net zo onbegrijpelijk schrijft als dat hij praat, dan wordt men nou veel duidelijk. Zeg hem dat maar. Nou, kom nou, u weet heel goed wat ik bedoel. Uw oefeningen kosten toch ook wat? Een biertje is een gul, niet waar? En een jonge klaren ook. En als ze dan aan een stelletje niet genoeg hebben... dan is er al gauw in een half uur het raam uitgegooid, wat uw vrouw met een uur hard werken heeft binnengebracht. Is dat dan duidelijk? Ja, maar zo'n vaart loopt dat toch niet? Stel ik er niet tussen wil komen. Nee, Daar doet u heel goed aan, meneer Roeders. Nee, ik probeer alleen maar erachter te komen, achter het geheim van dat verdomde lijnende smoel. Ik hoop dat uw vrouw het zelf zou zeggen. Maar ja, nou goed, de la <coughs> laten we iets anders dan doen. We pakken het anders aan. onderwerp de Ja, ik, ik, ik, ik zal u eens wat zeggen, meneer Dirks. Wat dan? Dat, dat heeft geen enkele zin. U zult van ons niks negatiefs meer te horen krijgen. Het is nou onbeslist. Laten we, het er, laten we er maar mee ophouden. Met oh, u bang? Ik heb er echt plezier in hoor. Ja, nou u misschien wel. Dichters vinden het misschien lollig om in hun binnenste rond te vroeten en alles eruit te trekken. Ach, maar maar uh, ik heb er zo mijn eigen idee over. Laten we er maar mee ophouden. Ja, nu moet ik toch even ingrijpen hoor. De regels van het spel zijn u heel duidelijk uitgelegd. En vergeet u alsjeblieft niet dat u tot de uitverkorenen behoort. Een paar honderd anderen zouden graag in uw st schoenen staan. Die hebben zich net zo opgegeven en krijgen misschien de volgende keer een beurt. Trouwens, waarde eh, luisteraars, als u belangstelling heeft om in Dit is uw kans van leer te trekken tegen een andere familie, 5.000 gulden is er te krijgen, plus een kans op het door u gekozen gebied. U schrijft ons maar. Het motto is Dit is uw kans. En eh, nu achteraf nog een gongslag. Ja, waarom dan wel? Tja. De jury was er niet zo van onder de indruk dat meneer Roeders wou ophouden. Lafheid in uh, aangezicht van de vijand. Spelsabotage. Ja, ja, ja. Ik weet ja, niet hoe we ook. dat uh, nog ja. erger zouden kunnen betitelen. In elk geval ligt nu de familie Dirks aan de kop. Ja, ja. We hebben de stand ja. 7-6 en nu ja. verder. Meneer Dirks. Ja, hoe zeggen ze ook alweer zo mooi? Uh, wie zich in het openbaar begeeft, komt daarin om. En wie in de schaduw staat, kan niet verbranden. Meneer Dirk, staat uh, gegochel met boeren. Uh, we moeten wel. Ja, we nee, we wij en, natuurlijk allemaal van plan een hele goede beurt te maken. Maar het is nog eenmaal de zin van het spel dat er eentje verliest niet meer. Oh, en u gelooft dat u er geweldig voor staat. Dat he? geloof ik inderdaad, meneer Roeders. Want ik heb nog een hele mooie troef achterhand. Nou, die heeft u dan uh, zeker van uw vrouw weggenomen. Nou, hey, nou, nou nou, niet afleiden. Hè? Ik wou graag weten of uw vrouw dat verrekte leidende smoel getrokken heeft... ...waarop u, zoals u gezegd heeft, als echte man misschien zou kunnen meppen. Ach man, dat was toch heel anders bedoeld. Heeft u, mevrouw Oeders, dat leidende gezicht getrokken... ...toen uw man zijn vergunning als taxichauffeur verloor? Hoe weet u dat? Gewoon, weer is twee plus twee. <laughs> ja. Ja, laat u eens horen, laat u eens horen. Ja, nou goed, meneer Zevin. Hij was taxichauffeur en is toen omgeschold tot technisch tekenaar. Maar ja, taxirijden vond hij dan wel prettig. En dan toch die omscholing. Ik hoop dat, eh, mevrouw Roeders, dat u daardoor niet nog meer last zult krijgen. Maar u zei straks zelf, het was niet vrijwillig. En nu geeft u het bovendien nog eens toe. Nou, dat is onderwerp blijven. We kunnen, we kunnen. ja. Ja. De absolute leiding ligt bij de familie Dirks en het is 8-6. Dank u. Maar we hebben nog wat tijd. Er zit, er nog, van, er zit nog van alles ja. in. Het kan nog alle kanten uit. Ja. Nog meer over het onderwerp. Ja, ja, ik zou graag nog willen horen hoe dat toen gegaan is... met dat uh, verliezen van die taxivergunning. Ja, ja, ja, ik krijg mijn kans ook nog wel weer. Oh ja, en u zult ze uitbuiten buiten ook, hè, meneer Roeders. Nou, ik pak de mijne ook, hoor. Um, heeft u met uw taxi een ongeval veroorzaakt? Um, ja. Was u dronken? Ik had geen druppel gedronken. Pas daarna ben ik ermee begonnen. Maar u had schuld... Anders hadden ze uw vergunning toch niet uh, ingetrokken, uh, uw bestaansmogelijkheid afgenomen. Ik, uh, ik, ik praat er niet erg ja, u over. van. kan me best voorstellen, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar misschien kan mevrouw Roeders het ons vertellen. Ja, ja, dat doe je ook. Ja, ja, dus. maar, ja, ja, maar dat is, dat, dat is helemaal niet zo makkelijk. Het was ook echt niet rechtvaardig. Het, het was toch helemaal niet zo. Nou, het is begonnen omdat twee kerels een goede collega... Nou, je zou bijna kunnen zeggen een goede vriend van mijn man. Ja, geknald hebben ze hem. Ja, ja, doodgeschoten hebben ze hem. Ja. Toen waren alle collega's... Ja, dat, dat, dat was toch begrijpelijk, nietwaar? En uh, nou, nou, toen stond dus mijn man uh, op zijn standplaats aan het station. Ja, dat is niet en, belangrijk. Nou, en die hebben hem dus gedreigd, hè. Uh, en die wilden hem uit de wagen trekken. Ja. En toen heeft mijn man gelijk de centrale gebeld. En, uh, en die zijn dus meteen gekomen. Maar uh, ze hadden een auto... En die hadden toch die twee moordenaars kunnen zijn? Ze waren het. Ze leken precies op de beschrijving. Laat mij maar verder vertellen. Ik heb meteen de achtervolging ingezet. En de centrale, die heeft de politie opgebeld. Ik ben direct achter die vluchtende wagen aangegaan. En ik heb Aldo precies mijn positie opgegeven. Dat die kerels niet geschoten hebben, dat is... Ja, want ze zijn vandaag de dag allemaal tot de tanden gewapend. Ik heb alleen maar gedacht... Jullie zullen me niet ontkomen, rotzak, hè. En verder heb ik aan niks anders meer gedacht. Alleen aan mijn collega, aan Fred. Waar de weduwe nou met, met vier kinderen is achtergebleven. Ik heb alleen maar gedacht. Dit keer zullen jullie me niet ontsnappen. Nou, en uh, de, Toen zijn die kerels de macht over het stuur kwijtgeraakt. En, en, en, en toen zijn ze in het water gereden. Van de angst. En verdronken. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En daarom hebben ze uw vergunning ingetrokken. Ja. Ah. In die rechtsstaat van ons moet eerst iedereen zich dood laten slaan voordat er eens politie komt. Daar begint het gejammer pas als je al neergeknald bent. In mijn, in mijn vak voel je je verrekte eenzaam s'nachts. Ja, als je je dan verweert, als je iets ja, wat terugtucht te doen... U vindt dan dat de politie u voor uw moedige achtervolging dankbaar had moeten zijn? Ja, als je het goed bekijkt wel, ja... Ja, u had die achtervolging alleen niet moeten voortzetten toen de politie ook al lang achter de daders aan zat. Ja, maar dat deden ze helemaal niet. Geslapen, dat hebben ze. Als ik de collega's niet via de centrale had opgeroepen om mee te doen. Nee, nee, de, de politie die was in geen veld of wegen te bekennen. Ik heb u toch al gezegd, die komen er pas aan als jij goed en wel bent neergeknald en de daders ver genoeg weg zijn zodat ze alsjeblieft hun eigen hagie niet hoeven te riskeren. Dus de politie was er helemaal niet bij? Ja, dacht u dat die ze te pakken zou hebben gekregen met die, die, die lullige volkswagentjes van ze? Daar is toch geen mens bang voor? Die zijn, die zijn tegen die lui toch helemaal niet opgewassen, tegen die misdadigers? Die, die, die zouden er zo weer tussenuit geknepen zijn. Ja, dan is het dus beter dat ze verdrinken. Nee, nee, nee, nee dat, dat heb ik niet gezegd. Maar... Uh, daar wil ik nou helemaal niet op ingaan. U werd dus voor die, voor die zinloze achtervolgingsrit verantwoordelijk gesteld. Dat, dat, dat was niet zinloos. Neemt u dat dan af van me aan. U hebt, en dat wou u daarmee zeggen, die lui met opzet het water ingejaagd. Nee, nee, nee, dat wou ik uh, helemaal nee, niet zeggen. Hoewel er nog helemaal niets te bewezen was. Misschien waren het alleen maar een uh, paar dronken opscheppers die zijn lonnetje wilden trappen. Dat, dat waren het niet. Ja, dat... U wist zelfs niet of ze gewapend waren. Dat heeft u straks allemaal toch zelf gezegd. U had er helemaal niet over nagedacht. Nee, het, het is allemaal heel anders. Ja, ja, u hebt er geen idee van meneer, meneer, hoe het om, om mij gaat het toch helemaal niet. U is de vergunning afgenomen en dat doen ze niet gauw. Dat weet ik heel, heel goed toevallig. Ze hebben u de vergunning afgenomen omdat u, en het was niet uw taak, met collega's de achtervolging van mensen hebt ingezet. die u niets anders te lasten kon leggen dan dat ze zich onbeschoft hadden gedragen. En, en eruit zagen als de moordenaars van uw vriend. Ja, maar, maar, maar zo is het toch helemaal niet gegaan. Nee, als ze niet in het water waren gereden, dan hadden u ze vermoedelijk heus wel meedogenloos in elkaar geslagen. Nou, toen was je toch echt wel in staat, nietwaar? Daarom hebben ze toch immers uw vergunning afgenomen, of niet soms? Nee, dat, dat is niet dat, waar. Nee. Mevrouw Roeders, mevrouw Roeders, heeft u er werkelijk geen idee van hoe bruut uw man kan zijn? Nee, zeg toch eens wat. Uw zoon heeft in dit opzicht misschien toch wel een beter inzicht. En daarom heeft u waarschijnlijk ook uitgeschakeld. Hoe bedoelt u dat? Zoals ik het zeg, mevrouw Roeders, precies zo. Uitgeschakeld? Ja, minister Win, wat is er nou aan de hand? Wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? Helemaal niets. Deze onverwachte groenkslag was een soort PS van onze jury... Uh, Gaat u gang, heren. Uh, ja, uh, wij vonden dat we allereerst de waarheidsgetrouwe antwoorden van de heer Roeders en ook zijn openhartige schildering van de gang van zaken evenzeer met een punt behoorden te belonen als daar straks het verhaal van mevrouw Dirks over de dood van haar man. Uh, dat is eveneens een objectief punt en of de daad zelf als prijzenwaardig moet, de kan worden beschouwd, staat niet ter discussie. Alleen dat hij achter zijn eigen gedrag staat, wordt beloond. Hè? Ja, en dan hebben we ineens de stand 8-7. De familie Roeders loopt weer in. Sam meneer Steven, wil dat zeggen dat wij geen punt krijgen? Hè? Nou, uh, uw optreden is al beloond, ja, maar Wil dat nou zeggen dat het gedrag van meneer Roeders, die, die twijfelachtige rol die hij gespeeld heeft, niet door een punt... Hij heeft zich toch laf gedragen zonder enige consideratie. En daarvoor zou toch op zijn minst het gele signaal... Uh, ja, hè? Het gele signaal geldt in dit spel uitsluitend voor uitlatingen in strijd met de goede smaak. Op welke manier meneer Roeders en zijn gebeten daar in het harde leven... Ja, ja euh, minister Vin, euh, daar, euh, daar kan ik alleen maar op zeggen... Euh, mijn vergunning is ingetrokken omdat ik euh, nogal gauw geprikkeld ben. Ik word nogal gauw driftig. En euh, dat komt door het jarenlange rijden, vooral in de nachtdienst. Ze hebben dat euh, niet verder onderzocht, met het euh, oog op bestraffing of zo, maar... Euh, ja, alleen die psycholoog, maar... Euh, ze hebben er wel begrip voor gehad. Ah, jammer genoeg, hè? Ja, dat hebben ze. Omdat rechters namelijk begrijpen... ...onder wat voor moeilijke omstandigheden we altijd moeten werken. Zand erover, zei de badmeester. Onze jury beslist. Rond was het wel bij deze ronde. Nou, maar voor mij is het nog niet rond. Alles werd naar waarheid beantwoord. Hm. Een zekere escalatie in de stemming van de taxichauffeurs... ...de bedreigde taxichauffeurs... ...is de laatste tijd veelvuldig voorgekomen. Dat is algemeen bekend. Ja, ja, ja, ja. ik, ik zou er ook wat timmer, hoor, geloof ik. Als je zo nachts buiten... Mevrouw ja, koning in. bij ons bent, u keizer... Wat je geleerd hebt te begrijpen, dat vrees je niet meer, heeft Marie Curieus gezegd. En die had nog uh, met veel ergere dingen te maken. Maar laten we maar verder gaan. Daar ja, ben ik het echt niet mee eens. U weet toch ja. dat het geen zin heeft tegen de beslissingen van de top in te gaan, hè? En ik waarschuw u, meneer Dirks, <laughs> heeft al een Zit je nou keer... Zit nou wel, hou nou toch op, ik smeek je, hou op! Ik laat jou weer alles doen. Maar Laat jij ons hier misschien nog weer hangen. Ik heb nog nooit iemand het water in gejaagd. Ik heb ook nog nooit iemand laten hangen. <tiedacht> dat, dat, dat is het hem juist. Je hebt nooit iets gedaan. Nooit, nooit iets. Tja, en jury. dat spijt me nou. De jury hmm. heeft hier genoteerd hmm. zes keer hmm. uh, belangrijke meningsverschillen bij de familie Dirks. Ja. Naar buiten zichtbaar, hoorbaar, uh, slecht gedrag binnen de familie. Conflicten, dat hebben we straks van onze jury geleerd. Conflicten in de kring van de familie zijn heel normaal, maar zo'n familie functioneert alleen maar, en waar de heer socioloog verbeter me maar zo nodig, als zij die conflicten kunnen oplossen. Hm, hm, ja, jammer, jammer, jammer. Een punt voor de familie Roeders, die dat ergens voor elkaar heeft gebracht, twee drachten zaaien. Ze komen daardoor weer eens op een stand, een gelijkspel, 8-8. En intussen naderen we het einde van de show en alles is nog open. Ja, daar, daar heeft u gelijk in. Bij ons gaat het misschien iets democratischer toe. In, in ons huwelijk. Bij ons worden geen flessen omgesmeed om een mond te laten houden. En ons, bij onze dochter doen we ook niet aan doping. Ik geloof dat u gek geworden bent, mevrouw Dirks. Oh, eh... Uh, sorry, hoor. Neem me niet kwalijk, maar... Uh dat vind ik nou tamelijk grof. Dat is anders uw eigen tactiek. Ja, ik begrijp dat helemaal niet. Uh, mevrouw Hoeders, uw man is toch niet uh, overgevoelig? Nee, nee, maar... Uh, nee, maar... Uh, en uw zoon zou misschien wel eens te klagen kunnen hebben. Of zegt hij altijd zo weinig? Is hij altijd zo op zijn mondje gevallen? Nee, Geen zoon die nadenkt, is zo nee, zo. Nee, zo Ach, dat nee, bestaat toch niet? Nee, maar toch... Maar, uh, maar, maar uh, uh, uw man is niet overgevoelig en heeft dat, nee, dat heb je nog eens lekker rustig verloopt. Nee, maar... En aangezien uw zoon niet zo bang is als u, heeft hij er gewoon voor gezorgd. Ja, maar oh, ik heb een klein beetje gestand van medicijnen, mevrouw Roeders. Zo praten mensen die te veel hebben genomen of de een of andere huizen. Oh, maar misschien heeft hij het niet te veel ingenomen, een beetje waarom te kalmeren zodat alles goed verloopt. En daarom is hij beroerd. Maar hij was wel beroerd in het begin van het spel. En dan moet u eens luisteren, mevrouw Roeders. Waarom mocht hij niet zeggen waarom hij beroerd was? Omdat uw man niet wou dat u en wij te weten zouden komen dat hij daar bovenop ook nog alcohol had gedronken. Nee. Op verzoek van zijn flinke vader. En klaarblijkelijk zonder iets te vermoeden. U moet er gemerkt hebben, mevrouw Roeders, dat u van de mate van bruitheid van uw man nog helemaal geen idee heeft. Nee, nee, nee, mijn, mijn, mijn, mijn zo. Eh, meneer Roeders, meneer Roeders, heeft u hem valium gegeven? Ja, maar dat, dat heb ik toch alleen maar gedaan omdat... Om... De om, om rustig dan maar, kalm nou. Een gongslag, nou. een kunt voorhandig manoeuvreren. Nou. Uh, de familie Dirks leidt kort voor het einde met 9-8 en dan wordt het toch nog zeer spannend. Uh, nee, wacht even, een ogenblik. ik heb het vergist. Nog geen punt, want nog niet is opgehelderd waar, waarom de zoon Valium heeft gekregen. Waarom heeft Luc Valium gekregen? Dat is een kleine hoeveelheid, toch niet verboden. Uh, geen doping, het zijn toch geen paardenrennen. Dus, meneer Roeders, hoe en wat? Ja, man, vooruit, zeg nu wat. gaan er weer zitten, maar dan niet nog eens een rot zo. Uh, wat is er aan de hand? Wa niet... Zeg. Alleen, wat. wat is er aan de hand? Uh, achter wie of wat moet meneer Roeders aanrennen, behalve achter zijn grote eenmalige kans bij 8-8, kort voor het einde? Ja, nee, het, het was hier nog wel even een toestand. Uh, ja, nou ja, het, het kwam zo, hè. Uh, ik was eigenlijk het een en ander van plan hier. Ik, uh, ik wacht wel goed uit de verf komen. Ik, ik werd wat zenuwachtig. Toen was ik ineens wat minder groot. Toen, uh, toen heeft mijn vader me twee faliem weggegeven. Dat wil zeggen eentje en later heb ik er nog geen uh, achteraan geslikt. Nou ja, goed, toen voelde ik me weer oké. Okay. Toen dacht ik dat het wel weer ging en uh, een glas whisky gedronken. Ja, ik had mijn moeder natuurlijk ja, altijd gelijk op de kast. M mijn moeder die is, die is nou even weg. <lacht> ja, jammer, jammer. We hebben het gehoord, het verlaten van het slagveld, door toeval of niet... ...maar in ieder geval, de familie Dirks heeft het, de grote slag geslagen... ...en met 9-8 hebben ze vast en zeker gewonnen. Luc. Of de familie Roeders, of wat daar nog van over is... Nou. ...moest nog eens met scherp gaan schieten. Luc. Nou, we, we moeten er gaan zoeken. Ik zit ze vast helemaal overstuur, jongen. Klet, ga nou even mee. Klet, dat zien we dadelijk wel. Maar dat is toch niet gewoon. Er is iets met haar aan de hand. Ja, man, je blijft hier. Je slikt de hele tijd van alles in, je slikt van alles en nog eens draai je door, we redden het wel. Zij komt altijd terug, kom vooruit, vraag wat, vraag wat, maar nou, dat gebral van die held. Nee, nee, nee, ik, ik, ik zou liever, vraag dat toch of die, of die dichter niet die bang is of zijn vrouw met, met die goede gesprekken met die spreekuren dokter van, of ze niet eens op een goede dag een overstapje neemt, vraag dat dan. Een volle wachtkamer van een dokter is altijd nog beter dan een lage bankrekening van een dichter. Laat me nou maar. Nou, niks. Oké. Okay. Ja, hallo? Vraagt u beiden maar eens, meneer de dichter, laat eens kijken of ik het red. Oh nee. nee, geen vragen meer hoor, meneer Roeders, jullie horen, alles is duidelijk, alles, Proosten. Alles duidelijk voor de familie Dirks, daar ziet het naar uit, 9-8. Hopelijk is het, is het niets ernstigs met mevrouw Roeders. De laatste minuten, nou laten we die maar eens voor de kinderen reserveren, die zijn hier nog maar sporadisch aan het woord gekomen. Ik roep Francine. Bij jullie schuimt het al over, hè. louter geluk en zonneschijnen. Ja, we schuimen al over bij ons. Alles is weer in orde. Maar als ik nog wat vragen moet, dan vraag ik u wie heeft dit leuke spelletje eigenlijk uitgebroed. Uh, ik hoop dat het een beetje de smaak is gevallen. Dat is nou eenmaal met uh, die spelletjes. Hè. Het is een van die spelletjes die werkelijk uh, niet alleen maar flauwekul zijn... maar ook een zekere kritische inslag hebben. We hebben het natuurlijk in een team uitgewerkt... maar voor een heel belangrijk gedeelte mag ik toch voor de verantwoordelijkheid tekenen. Ik vind dit spel weer Een uh, Dank je voor de kritiek, Francine. Maar ik zou zeggen dat ze wat laat komt. De volgende keer niet meedoen, als je er niet tegen kunt. <laughs> een punt kan ik je voor deze inconsequentie natuurlijk helaas niet geven. Bovendien bevalt het de jury die hier over... Het familiegedrag beslissen moet niet zo heel erg dat de ouders zich verheugen over hun overwinning en dat jij dat een beetje kapot voor ze zit te maken. Hou oh, maar, de goede, iedereen het zijne misschien heb je wel reden om een tikkeltje verwijten te doen, maar we hebben nog maar een paar minuten. Hallo, Luc, ja, ja, hey, Frank, ik euh, <laughs> nou, ja, ik ik zou graag iets, iets willen zingen als dat kan. Hè. Ja, vandaar dat ik ja, god, ik had een beetje de zenuwtjes en zo. Uh, ik ben er wel een beetje duf voor, want mijn eigen die Dat kan toch niet waar zijn? Hé hey Frank, mag dat? Mag ik ja, dat wat krijgen we te horen? Graag. Uh, um, wat ga je spelen? Nou, ik, ik had het wel leuk gevonden. Ja, zoals mijn moeder het ook gehoord had Hier, daar en everywhere, dat was ik van plan om te spelen. Ik, uh, oh. ik probeer het in elk geval hè? Nou ja, goed, ik speel het in elk geval voor haar. <hums> Making each day of the year <clears throat> Changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there There, running my hands through her hair Both of us thinking how good it can be Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I wander everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, hoping that love is to share. Each one believes. That love never dies Watching her eyes And knowing she is always there Zeer harmonisch slotvinden. Oh, nee. ja. Zelfs de jury lacht en het applaus! Ja, ja het applaus! Ja. Luc ja, ja. En hoe hoogt dat het rechtvaardig is. Luc is wat goeds te binnen voor het spel en voor zijn familie. De jury knikt eigenlijk al een dubbel verdiend punt. Een punt voor de familie Roeders, voor de zoon, die onlangs een klein ongelukje er helemaal bij is. Leuk meedoet! Uh, en voor zijn familie uh, uithaalt wat er nog in zit. Een punt! En daarmee hebben we een welverdiend gelijkspel. Het is 9-9. Beide families hebben zich prachtig gehouden. Goed gevochten. Frank, Frank, ik, euh, ik zou best graag nog eens een keertje, nou gewoon echt in de studio... Euh. Het was, het was nu maar zo'n beetje geïmproviseerd. Nou, als daar misschien een, een kans in ja, zou zitten... helaas, onze zendtijd is op. Ik dank in het bijzonder de beide heren die bereid waren de kansen te geven. Uw taak is dus... De kansen mag u Nou, weer mee naar huis nemen. De troostprijzen, toch hadden nog zo'n 300 gulden per deelnemer, worden overgemaakt. Ik hoop dat het plezier daarover de wederzijdse verwijten zal overstalen. U weet het allemaal, wie in een stenen huisje woont, moet niet met glazen gooien... Tot uh, wederhoor, beste familie Dirks en beste familie Roeders. U bent allemaal veel te goed geweest voor amateurs. En u, waarde luisteraars in de huiskamer, wens ik een goede nacht. En het zou mij veel plezier doen als u weer meedoet... als ik de volgende keer zeg... Dit is uw kans. In het spektakeltheater hebt u vanavond geluisterd naar Dit is uw kans van Sylvia Hofman. Vertaling Louis Porvel. Medewerkenden Joop van den Donk, Bert Dijkstra, Betty Kapsenberg, Maria Lindes, Joke Rijtsma, Dick Schreffer, Fesja Ronen, Theo Stokking, Hans Veerman en Olaf Wijnans. Regie Leon Porvel.